Goedemorgen. De jongen van 11 jaar die op zijn school in het Antwerpse Ekeren onder een muurtje terecht kwam is overleden. Het ongeval gebeurde dinsdag. Hij stond vlakbij de muur die plots omviel. De jongen raakte zwaar gewond en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij gisteren overleden. Er loopt nog een onderzoek naar hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Het muurtje was nog maar net gebouwd. In de Brusselse gemeente Anderlecht is gisteravond een café ontruimd na een overval met een granaat die naar binnen was gegooid. Sarah Frederiks van politiezone Brussel-Zuid vertelt wat er precies gebeurd is. In een café in de Edmond-Telkoerstraat in Anderlecht is er een gewapende overval geweest waarbij dat de daders gevlucht zijn en bij de vlucht bleek dat er iets in de hand van een van de daders zich bevond. En het bleek om een granaat te zijn die in het café is gegooid. Die granaat is voor alle duidelijkheid niet ontploft. De vorige Amerikaanse president Donald Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Trump zou in 2006 seks met haar hebben gehad en tien jaar later zou hij via zijn advocaat haar 130.000 dollar hebben betaald om te zwijgen daarover. Dat was tijdens Trumps verkiezingscampagne. Zijn advocaat is daar eerder al voor veroordeeld. Het is nu de eerste keer dat een vroegere Amerikaanse president wordt aangeklaagd. Maar Trump zelf zegt dat hij onschuldig en noemt het een politieke vervolging. In Gent zijn gisteravond de Boon Boekenprijzen uitgereikt voor Nederlandstalige boeken. De winnaar is de Vlaamse auteur Geert Bulens met wat we toen al wisten. Dat is een boek over het milieu- en klimaatbewustzijn in 1972. Het is een non-fictieboek waar Bulens hoop mee wil brengen. De klimaatbeweging en ook de politiek hebben de afgelopen decennia mensen vooral willen bewust maken van het probleem door. Je zou kunnen zeggen angst aan te jagen. Maar ik denk wat er nu moet gebeuren is dat er een positief verhaal wordt gebracht. Niet positief in de zin van het valt wel mee, want dat valt helemaal niet mee. Het is extreem dramatisch, maar wat we nodig hebben is een toekomsthorizon. Waar we allemaal van zeggen, ja, eigenlijk dat is een wereld waar ik naartoe wil. De Boonprijs voor het Beste Kinderboek ging naar Mishka. Dat is een verhaal over Afghaanse vluchtelingen en over een konijntje. Publieksprijzen waren er voor Tom Lanois, Bart Moejaard en Sebastiaan van Donink. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Lubbe komt een nieuw psychiatrisch verzorgingstehuis op de oude klooster site. Vandaag is er al zo'n centrum, maar dat is sterk verouderd. En bij een duivenmelker in Roosdaal hebben onbekende 27 kweekduiven gestolen uit zijn duiventillen. Het gaat om stamboomduiven waarmee de man al jaren kweekt. Het weer vandaag bewolkt met vaak regen of buien. We halen maximaal tot 12 graden. Er staat ook vrij veel wind met rukwinden tot 80 kilometer. Meer nieuws hoor je binnen een half uur online. 100% op maat, 100% Belgisch. Oh, oh, oh regen. Zoveel regen. Hé, hey, schoof de bloemetjes en het gras. Toch? Er is geen slecht weer. En, dat moeten we onthouden van Frank. Hè? Dat is een erfenis die we moeten meenemen. Voor iets of iemand is het goed. Voor de parapluverkopers zijn superblij super blij vandaag. Amai, die hebben we gisteren ook gezien trouwens. Ja.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 Er nee, was gisteren in Zandhoven geen paraplu verkopen. Nee, Parapluze. Maar wat ik altijd maf vind, waar je ook loopt, zelfs op festivals, dus ze hebben geen regen voorspeld, dan begint het te regenen en plots halen mensen allemaal parapluzen en regenjassen boven. Waar komen die vandaan? Ja, dat is hop. Ja, toen ik nog uh, geen auto had, <lacht> <lacht> lang geleden, ja. had ik altijd een klein parapluutje bij in mijn handtas. Mm, zo'n klein mini parapluutje. Ja, ja, leuk, leuk leuk. Is hier België, hè? Lieve mensen, het is aan het regenen, dat is niet erg. Maar we mogen echt zeggen, het is bijna paasvakantie. Dus de vroegste vraag van vanmorgen, paasvakantie, wat voel je dan? Als je denkt, paasvakantie, dan is dat voor mij... En wel, deel het even in de app van Radio 2. Inspireren elkaar. En de regen, ook dat is een beetje paasvakantie nog altijd. Maar komt goed hoor. aan de sunshine, man, give it up. En dan nu een beetje Beethoven. zie je wel. Quick, when I get you alone. Yeah. Baby girl, where you at? Got no man attack. Can't stop for long, no. Mm. dogs wanna beg Breaking off your fancy But They make you feel right at home now Ooh. See, all these delusions just take us too long And I don't want it bad Because you walk pretty, because you talk pretty Cause you make me sick and I'm not leaving Till you're leaving Oh, I swear to something when she's pumping Asking for a raise But does she want me to carry you home? Not so does she want me to?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 make ah, it now on my house on my shoes my i get you alone get you you alone i get you alone when get you i get you alone is wakker Peter en Kim, bedankt voor de gezellige ochtendshow van Goedemorgen Morgen in Zandhoven gisteren. Ondanks de regenbui. Gisteren ah. viel het nog mee. Dat valt nog mee, vandaag is anders. Als je dan de weg op moet, gisteravond was een drama. Haio van het verkeer, Goedemorgen. Ja. ja, Vertel eens, wat krijgen we vanmorgen? Uh, veel regen, dus nog, nog eens een keer blijkbaar. En dat uh, geeft al wateroverlast in een paar Brusselse tunnels. Daar zijn de Montgomery en de Georges-Henri-tunnel. richting Van Praat, dus richting de A12 afgesloten. En op de buiteringen rond Brussel moet je ook opletten voor een uh, ongeval even voorbij groot bijgaarten. Misschien gewoon even de boot nemen vandaag. Ja, is toch. Of, of. Hey, hey, hey. Je vrijdag begint. Maar ja, veel wind, veel regen vandaag. Maar vanaf zondag wordt het lekker weer, hebben ze beloofd. Paasvakantie begint, dat is ideaal. En vanaf maandag maakt Sharon je hier wakker. Vanaf 6 uur op Radio 2. Mag jij gewoon lekker uitslapen, Kim? Ja, jij ook. Ah, dat is juist, ik ook. Top, helemaal goed, ja. Maar dus de vraag was, de vroegste vraag, paasvakantie, wat doet dat met je? Ja, Herwig is heel blij omdat er met de paasvakantie minder kamionetten van de bouw op de baan zijn en dus veel minder ongevallen en minder fillen. Oh. En Jan van Gucht zegt, goedemorgen, morgen paasvakantie is voor mij nieuw leven. Maar toch wel even opletten, als er nu uh, mannen en vrouwen in de kamionet zitten van de bouw. Hey, respect daarvoor, hè. als je vandaag een muur moet gaan met ze of een huis moet gaan bouwen. Ja, en bij mij thuis zijn ze nog altijd aan het bouwen. Dat lijkt al vier jaar te duren en die werken volgende week verder. Ja, paasvakantie is niet meteen een bouwverlof, nee, denk ik. Hè? Nee. Uh, spreek ons tegen, lieve jongens en meisjes van de bouw. Goedemorgen, dag, Jo Heilen uit Sint-Niklaas. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Joke, Joke, Joke. Ja, heel mooi, ja. He, want de ronde, de ronde van Vlaanderen is er van het weekend. Jij doet die voor uh, toeristen. Vertel eens, hoe ziet die eruit? Ja, we vertrekken morgen, uh, zaterdag ochtend, rond... richting Oudenaarde. Mm -hmm. 244 kilometer. Dus ja, we gaan ons best doen. Er is uh, slecht weer, dat ze voorspellen. Nee, nee, nee. joh. <laughs> joh, Er is geen slecht weer. Oh, ik voelde is... hem zo komen. Er is alleen... <laughs> ja hoe weer even de plantjes zeggen ja ook en er is okay. geen slecht weer er zijn alleen slechte kleren ja, ja. ja zo dat, ja, ja. Dus, yo, ja, dat is dat dus ja. joh komt goed hoe ga je voorbereiden qua kledij ja nou uh, nou uh, aan doen zo'n pak zo uit één stuk nee nee dan nee dan nee dan, Dat dan is erover. Ook ja, dat, laagjes. Ja, dat dat, <lacht> dat zei Frank de Bozere, Wijlen ja. Frank de Bozeren ook altijd. Maar joh, je klinkt enthousiast en dat is belangrijk. Geniet ervan. Morgen de ronde van ja. Laanderen voor uh, wielerterroristen. Zeer veel plezier mee, man. Ja, het was zo wel. dezelfde vraag: komt dat wij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 Houd je En ik geloof Niet dat je ziet wie je bent van mij Echt alles, geeft mij alles van Bazaar. Die waren hier nog deze week. Dat was gezellig. Dat was supergezellig. Ik zie een mooie glimlach op je gezicht krullen. En glinstringende ogen. Omdat? Omdat dat zo'n toffe mannen waren. <laughs> dat is mooi. Als je het wilt herbeleven op Radio 2.be kan dat. Intussen zijn er ook mensen die de Goeiemorgenmorgenvlag zien in de provincie Antwerpen. Het is vandaag de laatste kans. GELACH. Om die ergens te posten bij ons in de app van Radio 2, want wat gebeurt er dan? Dan kan je een weekendje wegwinnen buiten je eigen provincie en dat is gewoon leuk. Dus vandaag nog doen, het is de allerlaatste kans. Nog een paar reacties in verband met regen- en bouwverlof en dat soort dingen. Stijn uit Halle, die vertelt ons twee weken met kerst en 4 in juni Vlaams-Brabant, daar werkt de bouw gewoon door. Ja, de meeste ook wel natuurlijk. Ruud Bodin uit Avelgem, die wou ook nog even reageren. Ruud, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Je mag even reclame maken. Voor welke firma werk je? Ik werk voor de firma Stadsbader. Stadsbader. Ja, de Stadsbader. Ja, maar, hoeveel keer nee. moeten die dat al gehoord hebben? Oh. Vertel eens, Ruud. Ja, wat ik hoor reageren. Uh, Stadsbader is uh, de twee week van paasvakantie en bouwverlof. Oké, okay. toch? Door de info, ja, dan nogal. weten we dat. Ah, wat ga je doen met dat bouwverlof? Eh... Uh, rustig thuis zitten met de kindjes. Top, hè? En uh, misschien een op uitstap gaan. Ik vraag me af, als je dan uh, in een bouw werd, ga je dan thuis ook nog lekker verbouwen? Uh, nee, nee, nee, dat doen we niet, hè? Dat doen we niet, gelukkig maar. <laughs> Goed, het bouwverlof, dat is dan de tweede week van, uh, van de paasvakantie. Geniet er vooral van. En zondag, Ronde van Vlaanderen. Daar is belangrijk nieuws over. Over, ja, uh, 20 seconden. <lacht> Voel de 10% korting op ons tuinassortiment meteen in uw portefeuille. Ah. Nog tot en met zaterdag bij Horta. Goedemorgen, morgen. De Ronde van Vlaanderen, nu zondag. Er is wel een probleem. Zet het maar een beetje luider, want dit wil je horen. Er staan borden naast het parcours van de Ronde van Vlaanderen. En er staat heel duidelijk op dat je niet op het wegdek mag schilderen. Je kan er als boetes voor te krijgen. Schema van het nieuws, vertel. Ja, die borden die staan in Kluisbergen. Dat is eigenlijk het hart van de Ronde van Vlaanderen. De, de Quaremond ligt daar... Ook de kasseien van de Schilderstraat nee. die liggen daar. en Daar mag dan ook niet meer op geschilderd worden. Nu, het is eigenlijk een heel jarenlange traditie van wielerfans die graag aanmoedigingen schilderen op het wegdek... voor wielrenners zoals uh, Go Go, Woutenaard of I Love You, Mathieu van der Poel. I en, uh, Love You. Echt? Bestaat dat? Ja, tuurlijk. De liefde gaat diep. Hè? Goed. En, uh, dat mag dus allemaal niet meer. Uh, het gaat natuurlijk vooral over de kasseien waarin je niet op mag verven... omdat die beschermd zijn. En het is heel lastig om dat die verf eraf te krijgen. Waarom? Ja, ga, het is toch mooi? Het heeft toch een soort... Uh... Ja, het is ook traditie. Ja, dat. Ja. Ik vind het nu wel dubbel. Mijn eerste reactie was... Allee, kom, ey, het is tof en die mensen vinden dat leuk. Maar nu had ik zo een visual van iemand op zijn knieën... dat er bijna niet af krijgt. En dan denk ik, ja, ook wel niet plezant. Nee, je laat het gewoon staan. Het stoort toch ja, niet? Ja, maar als dat er dan zo half af is... Pff, dan, ja, dan vind ik het wel lelijk. Charme, charme van de sfeer... Maar bon, als het niet mag, dan mag het niet natuurlijk. Hoeveel uh, ja, zijn er boetes bij? Het is strafbaar, maar uh, het is niet duidelijk wat, er dan precies, uh, wat ze dan precies moeten doen. Nee. En dan nieuws over um, ja, een bijzondere naam. Het heet gemberthee akkoord het heeft te maken met onze federale regering en het begrotingsakkoord. Wat is dat Gemberté-akkoord? Ja, dat was eigenlijk een grapje van premier Alexander de Croo. Die zei dat het nieuwe regeringsakkoord ook wel het Gemberté-akkoord genoemd mag worden. Want blijkbaar, dus, ze hebben nachtenlang onderhandeld, uh -huh. uren aan een stuk. En uh, dan moesten ze een beetje hun keeltjes smeren. En dan hebben ze heel veel gemberthee gedronken, blijkbaar. <lacht> Iedereen weet, gember is magisch. Het is uh, ja. geweldig voor uh, allerlei kwaaltjes. En uh, blijkbaar is het ook een ode aan Suzy van het onthaal. Daar waar ze dus vergaderd hebben. Want zij heeft al die gemberthee'tjes voor hen gemaakt. Voor Suzy, hippie piep, Goed Dank Suzy. Eigenlijk is Suzy de verantwoordelijke voor het... Wat iedereen zich uiteraard afvraagt, is, uh, ja, was er ook citroen bij en een beetje honing? Altijd normaal hè, bij gemberthee. Ja, dat kan niet. Weet het niet er zijn wat verschillende. heeft werk gehad zo. En munt? Ik doe dat wel ja, ja. met munt, maar ik, ik drink graag muntthee. Hè. Wat mensen zich dan minder afvragen, wat staat er eigenlijk in dat begrotingsakkoord? Ja, Er komt een beperkte verhoging van het minimumpensioen. Dus minder dan verwacht. En er komt ook een minimumbelasting voor multinationals. Ik heb die uitleg van dat beperkte verhogingsding van het minimumpensioen gehoord op de radio. En ik zat me echt af te vragen. En jullie krijgen het echt verkocht. Dus ze zeggen van... Ja, er komt wel een verhoging. De mensen krijgen wel meer. Maar ja, ze krijgen nog altijd twee derde van de verhoging die beloofd is. Dus ze verkopen het alsof ze... Niks inhouden, maar echt nog meer geven. Dat moet je toch echt kunnen. Dat denk, is marketing, hè? dan denk je, Die Gember doet veel meer dan helemaal <laughs> de keel smeren. <laughs> Waanzin toch allemaal. Het Gember akkoord je gaat het nooit meer vergeten. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Even van Mike Kings and Queens, goedemorgen. Het is vier voor half zeven. Over een dik uurtje dan zitten de mensen van Silver hier. Silver morgenavond te zien op zaterdag 1 april, back to the 80s, 90s en 90s. En de nieuwe song uit en ze zijn ervan overtuigd dat dit de nieuwe zomerheid kan worden. Ze staan klaar, want ze weten dat het zomerheid er opnieuw aankomt. Lieve luisteraar, je mag het zelf beslissen. Hij heet Holding On. Het is met de stem van Sylvie de Wat vind je ervan? Het is van Silver Holding On. En straks over een uurtje dan zitten ze hier. En nu dus ze ook live. Turn the Tide. Die grote hit uit de jaren 90. Freddy de Neven die. Oh, ik moet niezen. Oh. Oei, het is over. Ja, het is over. Oh, dat is altijd een ellende toch. Hè? We wensen Kim de Brie een spoedig herstel. Ja, Kim die uh, ligt in het ziekenhuis. Heeft een virus. Ja. Veel goede moed als je aan het luisteren bent. Oh, dat niezen. Kom terug. Oh Het is ellendig. Alleen niezen dan, kom. Nee, nee, het is, uh, het is over dat ze blijkbaar heel ongezond te zijn om die nies in te houden. Ah, wel, daarom zeg ik het. Laat het los. Ja, het gaat niet meer. Het is voorbij. Beter de wijde wereld in dan in jouw kleine... Allee, zo kleine is meer. In jouw neus. <laughs> <laughs> ik heb een heel grote neus. <laughs> ah, wel, daarom corrigeerde ik mij. Het is exact de half zeven belangrijkste VR-tegenissen vanmorgen. high Highside. Goedemorgen. De jongen van elf die op zijn school... in het Antwerpse Ekeren onder een muurtje terechtkwam... is helaas overleden. En de vorige Amerikaanse president, Donald Trump... is aangeklaagd omdat hij zwijggeld zou hebben betaald... aan pornoactrice Stormy Daniels... waar hij seks mee zou hebben gehad. Het is de eerste keer dat een president wordt aangeklaagd. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. In Anderlecht is gisteravond een café... in de Edmond Koerstraat ontruimd...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 En het bleek om een granaat te zijn die in het café is gegooid. Die granaat is voor alle duidelijkheid niet ontploft. Dovo kwam ter plaatse en volgens de ontmijningsdienst zou het om een oefengranaat gaan. Van de daders is voorlopig geen spoor en ook over het motief is er nog geen duidelijkheid. Vanaf morgen gaat de lijn in de regio Leuven een aantal busritten schrappen. Dat komt omdat er te weinig buschauffeurs zijn. De geschrapte ritten zullen verdeeld worden over de dag en de lijn verzekert ook dat drukke lijnen en schoolritten zoveel mogelijk ges blijven. De maatregel is maar tijdelijk tot er nieuwe chauffeurs gevonden zijn, want in de regio Leuven zijn er 77 vacatures voor buschauffeurs. De lijn houdt op 13 mei ook een jobdag om nieuwe chauffeurs aan te trekken en meer informatie daarover en over de geschrapte ritten vind je op VRT nieuws. In Lubeek komt een nieuw psychiatrisch verzorgingstehuis op de oude klooster zitten in het centrum van de gemeente. Daar zal plaats zijn voor 72 mensen. Vandaag is er al zo'n psychiatrisch verzorgingstehuis in de gemeente, maar dat voldoet niet meer aan de eisen van vandaag. Het is ook sterk verouderd, zegt directeur van de zorg Bart de Greef. Het verhuis is nodig omdat wij vandaag nog steeds in oude ziekenhuisgebouwen zitten. Daar hebben we lange gangen, daar hebben we kamers zonder sanitair op de kamer, kleine kamers, ook heel wat tweepersoonskamers, wat dan niet meer aangepast is aan de zorg van vandaag. Dus wij willen gaan naar een ruimer concept waar dat elke bewoner zijn eigen sanitair heeft en waar dat we een meer huiselijke inrichting kunnen voorzien. De bouw van het nieuwe psychiatrisch verzorgingstehuis start volgende week en moet tegen eind 2025 klaar zijn. En bij een duivenmelker in borcht lombeek dat is bij Roosdaal, hebben dieven 27 kweekduiven gestolen. Volgens het slachtoffer Herman de Nijs gaat het om stamboomduiven, waar hij al jaren mee kweekt en zelfs ook al prijzen mee won. Hoeveel de duiven juist waard zijn, kan Herman niet zeggen, maar vermoedelijk gaat het om duizenden euro's. De duivenmelker is erg aangeslagen en hoopt dat zijn duiven nog terugkeren. De lokale politie die heeft alvast een proces verbaal opgesteld, maar van de dieven is er voorlopig geen spoor. Het weer dan toch? Vandaag bewolkt met vaak regen of buien. We halen maximaal tot 12 graden. Er staat ook vrij veel wind, met rukwinden mogelijk tot 80 km per uur. Morgen nog altijd heel wat regen en slechts maximaal tot 10 graden. Maar vanaf zondag wordt het dan droog, zonniger, maar wel wat frisser. Meer nieuws uit Vlaams Brabant en Brussel vind je in de app van Veertien Nieuws. Op dit moment nog altijd heel veel regen, hajo. Ja, ja, ja, Dus zeker. let op de weg natuurlijk. Het is vrijdag meestal iets rustiger. Het is voorlopig nog nergens gezegd lang aanschuiven. Dat is inderdaad zo. Wel opletten op de buitenring rond Brussel. Er is een ongeval gebeurd. Even voorbij Groot Bijgaarde. De middenrijstrook is dicht. En dan eh, ook bij Groot Bijgaarde. Maar eigenlijk op de E40 van Brussel naar Gent... ligt er dan weer een band op de linkerrijstrook. Dat is net voor de opritten die van de ring komen. In Brussel waren even de Montgomery en de George henri tunnel gesloten... door wateroverlast. Maar die zijn intussen weer open. En dan in Antwerpen op de ring richting Gent is het tien minuten aanschuiven... ...van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. Daarnet waren we bezig over eh, beschilderen wegdekken... ...of hoe je dat? Wegdeken? Wegdekkers. Weg, <laughs> Bes Wie beschilderen de... straten, straten. Kasseistraten. Beschilderen wegdek. Dat we, ja, dat, dat we dachten van, oh, dat is toch allemaal niet zo erg... Chris, die zegt nog, die komt uit Stater in West-Vlaanderen... Heb je al eens met een motor over een beschilderd wegdek gereden? Nee, Chris. In de regen, dan weet je het wel. Mm -hmm. Dat het ja. gladdig kan zijn. Ja, en uh, we hebben ook nog tips van Werner Reinaert uit Gavre bijvoorbeeld. Die zegt, in de voetbal hebben ze vanish spray. Dus uh, je trekt dan een lijn en blijkbaar verdwijnt die vanzelf. Dus als men nu eens zo'n soort verf zou gebruiken... die na bijvoorbeeld een week verdwijnt, zou dat niet bestaan. Is dat van die, dat scheerschuim waar die scheidsrechters zo je lijnen mee trekken? Is dat dat? Vanish spray, geen idee. Vanish, vanish. Ik we was daarmee. Ja, we deden. <laughs> ja, Goed komen. Lieve mensen, over exact een halve minuut dan spring je uit je bed als je daar nog in ligt, want dan dans je mee met Anita. Anita wie? Ah. En toen zag ik in de Efteling een boom die sprookjes vertelde. En dat was dus een dag. En toen ging ik supersnel in de piton. En toen als we al een papiertjes op. Papier, ja. Dank u we leven samen de mooiste momenten. Koop je tickets of boek je verblijf op efteling.com. Radio C. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. When I was young, I felt the need of learning. Learning. Love, I was told.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 Ik ben in shock. Ik ook. Ik was enorm in shock. Want ik vind het niet bijvoorbeeld. Ik vind het echt niet. Ja, dat zeg je zo, maar... Nee, dat meen ik echt. Ja, waar gaat dit alweer over? Ja, trouwens, dit was Anita Meijer. Nederlandse fantastische vrouw. Why tell me why. Bij dat soort muziek wordt je toch altijd gelukkig. En nu ga je zeggen van, wat een verhaal toch weer. Dus wat zei je zoon... Het ging gisteren? daar net over de was en ik was gisteren... Uh... Stond ik aan mijn wasmanden. En het is zo'n spelletje. Als hij zijn pyjama gaat aandoen, dan smijt hij één voor één de dingen naar mij. Maar ook zo zijn onderbroek met zijn voet. En dan moet ik dat vangen. Huh? En hij uh, uh, zei bij het laatste kledingstuk... Hier, mama, de boxershorts voor de oude vrouw. Oh. Oh, mama, waarom zei hij dat? En mijn gezicht betrok meteen. En hij zag dat. En hij zo heel snel, want dat is eigenlijk zo'n hele lieve jongen. Het is maar een mopje, mama? Oh. En zo daarna, maar meen je dat? Nee, nee, het was maar om te lachen. Ja, het leeftijdsverschil is natuurlijk groot. En voor ja, hen zijn... Ja, ja. ja wat, is, wat is je zoon? Zeven. Oh, ja, het is dat, ja. Snotneus. Ja, jullie schelen amper twintig <laughs> jaar dat hij dat denkt. Zo waarschijnlijk. <laughs> zeg, lieve mensen, het is intussen uh, twintig voor zeven. Hallo, ik ben Koen Krukken. Ja, nee, nee, Koen, het is... Uh... Marco van de regio. Paasvakantie, dat is ook pretparken. En onze Margot van de regio die heeft vandaag een topland. Ze dacht van, het is prima ja. weer. Ik ga naar een pretpark. Ik zie jou op dit moment staan voor de auto. Ja. Op de app en bij ons op 1. Margot, wat ga je toch doen vandaag? Maar ja, ik ga naar Bobbejaanland. Maar weet je, mijn glaasje is altijd half vol. Ik ja. heb het pretpark voor mij alleen. Dus ik hoef al zeker niet in de regen aan te schuiven. Uh, ja, maar dus morgen gaat, uh, gaan de pretparken opnieuw open. Ik ga nu naar Bobbejaanland. Die parking heeft daar een facelift gekregen. De snoepwinkel is uitgebreid. Ze zijn er daar helemaal klaar voor. Alleen zijn ze nu nog zo de laatste keer uh, de attracties aan het testen. Of die allemaal klaar zijn voor het grote publiek. En ik mag daarbij zijn. Uh, ik, ik heb afgesproken met Bart. Die werkt daar. Dat is een seizoensarbeider. Die kan ook niet... Om er terug aan te beginnen. Want hij ja. is compleet geobsedeerd door rollercoasters. Hij gaat zo, ja, wereldwijd rollercoasters bezoeken. Dat is echt zijn passie. Hij heeft er al in meer dan. Bij 700 is hij gestopt met tellen. Um, en die kan ook aan de hand van het geluid met zijn ogen dicht herkennen in welke rollercoaster die zit. Ja. Dus ik ben zeer benieuwd om die man te ontmoeten. Ga je in een rollercoaster gaan? Uh, ja, dat hoop ik wel. Uh, ja, ja. hey, maar met zo'n regen, als dat op je gezicht zo. Pletst in zo'n rollercoaster. Ja. Zeg succes Bedankt dan, dan hè? Dat oh. is Margot van de Regio. Van geen enkele regio bang. En vandaag zitten we dus uh, in Bobby Haaland. Dat ligt daar toch, hè? Kempen? Uh, ja, klopt. Provincie klopt Antwerpen, daar. Veel succes. Over twee uur, dan horen we en zien we jou terug. Ik kijk daar zeer hard naar uit. Amai. <lacht> Margot van de Regio. Wat een is be beter naar die nieuwe snoepwinkel. Ja, toch? Ja, kijk. <lacht> beloofd is beloofd. Je bent te veel bezig. Wat ze vinden, wat maakt het, wat maakt het toch uit? Ik zie je daar liggen, met je twijfels. Je schreeuwt naar me zonder geluid. Niemand Laat het gaan, laat het los. Ik wil je het beste beloven. Besef jezelf je bent.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 I'm here alone Just dancing with my eyes closed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 Het is nieuw, dit is van Ed Sheeran. Maak nooit slechte dingen. Zometeen gaan we terug naar de 80s. Radio 2, een hart voor de provincie Antwerpen. Maar nu even terug naar de provincie Antwerpen, hè, want die vlag die wappert, die wappert maar. En we zien ze ook in onze app van Radio 2. Ja, ze wappert ondertussen al in Berla, Ravos, Boom, Hoogstraten, Bornem, Hemixen, Moldier, Schema. Ook in Kontig. Enfin, ze is al de hele week aan het wapperen. En we zien ze hier ook gewoon op onze schermen. Ja, kijk. We krijgen even. ook heel originele foto's. Ja, er is er een op een glijbaan, zie ik. Uh, een man die, of een vrouw is ja, ik kan niet Een man. Zijn. Is dat een man? Ja zodat het staat aan een meer met een vlag. Zou dat die mol zijn aan het Zilvermeer? Dat zou ze maar kunnen allemaal. Het is je laatste kans vandaag om dat weekend te winnen. Dus deel nog snel die foto in de app en voor 9 uur kan je winnen. En we gaan. Uh... Goedemorgen! Morgen. Heel bijzonder. Ja, we hadden het van de week al over. Duivennieuws. Er is echt enorm, enorm gek duivennieuws binnengekomen. Een beetje dramatisch eigenlijk. Het gaat over een duivenmelker in Borcht lombeek Bij Roosdaal, Vlaamse Brabant is dat. Er hebben dieven 27 duiven gestolen. Hopla. Ja, en die duiven die zijn van duivenmelker Herman de Nijs. Het zijn stamboomduiven. Daar wordt al jaren mee gekweekt. En Herman heeft er ook al prijzen mee gewonnen. Hoeveel die duiven precies waard zijn, wil Herman liever niet zeggen. Maar het zou toch wel gaan om duizenden euro's. Mm. En hij is er dus ook kapot van en hoopt dat zijn duiven toch snel terugkomen. Veel geld waard. Hè? En er komt nog... Ja. Ik weet niet wat er is met deze vrijdag, maar het stopt niet. Dit is misschien heel herkenbaar. Luister even goed. Het duivenleed stopt niet, want in Herent moeten een duiventil en vijftig duiven weg van Jean en Suzanne, want de buren hebben geklaagd. Ja, ze klagen dat hun dak, de zonnepanelen, het zwembad en al het speelgoed van de kinderen te lijden hebben onder de uitwerpselen van de duiven van Jean en Suzanne. Met andere woorden, die kakken dus alles onder daar. Oh, ja. En wat is nu het probleem? Als die duiven terug willen naar de duiventil van Jean en Suzanne, dan gaan ze eerst rusten op het hoogste punt in de buurt, mm -hmm. en dat is het dak van de buren. En Jean heeft dan heel veel gedaan om ruzie te vermijden, zoals hij heeft een valse kraai op het dak laten plaatsen om de duiven af te schrikken, omdat ze ja. lang zijn van kraaien, er werden ook duivenpinnen geplaatst enzovoort. Maar niks hielp en de buren gingen naar de rechtbank. Maar jongens... En dan wordt het heel dramatisch, want Jean moet nu zo'n 30.000 euro aan schadevergoeding betalen Alde. aan zijn buren. En volgens Jean is dat nog niet eens het ergste, want hij moet ook zijn duiven wegdoen binnen de tien dagen. Anders moet hij elke dag nog 750 euro extra schadevergoeding betalen. Oh, wat een verhaal. Wat een verhaal. Wat gaat die, ja, wat gaat die man nu met zijn duiven... Ja, het is natuurlijk, hij wil ze natuurlijk niet dood. Het zijn, zijn dieren, zijn huisdieren bijna. En ja, als hij dan ook nog verkoopt, misschien aan iemand anders, dan gaan die duiven uitvliegen en dan gaan die toch terugkomen. Want ja, dat is hun ah, ja. huis. hen. die wonen daar al zo lang. Dus ja, die is daar echt kapot van. En wat is dan de oplossing? Ja, betalen? Ja, dat gewoon niet. Waarschijnlijk zal die. Ik vermoed dat, kan hij in beroep gaan? Dat vraagt me nog af. Dat weten we niet, denk ik. Nee, dat weten we niet. Ja, jongens, goed klappen met de mensen. Dat is ook altijd goed. Of dat dak van die buren ook wat lager kan ook. Of een hogere, hogere til. Allee, het kan van alles, maar. Oh, een tent over een huis. Ja, maar... Misschien als hij zelf een dak op zijn dak zet, dat zijn dak het hoogste punt is en dat ze dan daarop komen zitten. Ja, dan komt hij weer met de bouwvergunning. Allee, ik wil het niet weten, denk ik. Och, Garmen. Heftige verhalen. Ik heb nog een verhaal, maar ik kan het pas over uh, anderhalf uur. Rond tien over acht ga ik het vertellen. Je wil dat horen, en ik heb je ook even nodig, lieve luisteraar. Het is, ja, het is een zot om los te lopen. Jullie hebben het al gezien. Ja, wij hebben jullie het. Jullie hebben het al gehoord. Het is, het is raar. Back to the, <tied> the 80s. <tied> met Joran Joran. Oh, blijft hangen. Go. But I'm dead. Nou, wel okay. okay.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 Ja, die zijn duiven moet wegdoen en boete zal moeten betalen. Dat de buren klagen. Er komt een goede vraag binnen van Karl uit Londerzeel. Ja, want het is, het is een heel erg verhaal, maar zoals vaak zegt hij... Wat was er eigenlijk eerst, de duiventil of de buren? Want vaak, zoals bij een vliegveld of zo, mensen weten dat... en daarna klagen ze dan over het lawaai. Moeilijke, moeilijke discussie. Maar kijk, ja. de rechter heeft uitspraken gedaan. Dus. Helaas. Goedemorgen. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat...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 megadagen wachten op je bij Brico en bij Brico Planet van 1 tot 3 april bij aankoop van minimum 10 euro met je getrouwheidskaart krijg je 15% korting op alles en tot zelfs min 25% bij aankopen van 250 euro in alle winkels van Brico Brico Planet, Brico City en op Brico.be voorwaarden in de winkel Nu bij Koolruid stralende combo's op lichaamsverzorging combineer alle deelnemende producten naar keuze en krijg tot 40% korting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 Als je nog een exclusieve Goedemorgen Morgenmok wil winnen, wil dan punto punto in de app van Radio 2. Doe het nu, doe het snel. We spelen over 20 minuten. Welkom bij BRT Radio 2. Zeven uur exact. Via het nieuws, Shema Sai Sai. Goedemorgen. Een elfjarig kind is gestorven na een ongeval op school. En Donald Trump moet voor de rechter komen voor het betalen van zwijggeld.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 De Antwerpse burgemeester Bart de Wever was mogelijk een doelwit van de geradicaliseerde jongeren die maandag zijn opgepakt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt het federaal parket aan onze redactie. De speurders hielden de jongeren in Antwerpen, Brussel en Eupen al een tijdje in de gaten omdat ze heel snel geradicaliseerd zouden zijn. Ze hadden niet alleen plannen om politiekantoren aan te vallen maar zouden dus ook N.V.A. voorzitter Bart de Wever willen vermoorden. Volgens het federaal parket wordt de naam van de Wever vermeld in het onderzoek, maar was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 In 2022 waren er een kwart meer snelheidsovertredingen dan in 2021. In totaal waren het er bijna 6.200.000. Volgens de overheid is de sterke stijging te verklaren door de nieuwe trajectcontroles. Maar ook door het feit dat die camera's nu permanent werken. Want vroeger werden de camera's soms uitgezet. Bovendien zijn ook de grotere tolerantiemarges afgeschaft. Er wordt nu altijd een boete opge opgelegd als de snelheid meer dan 129 km per uur is. In de Verenigde Staten zal de vorige president Trump vervolgd worden voor het betalen van zwijggeld. Het is de allereerste keer dat een vroegere Amerikaanse president zich voor de rechter zal moeten verantwoorden voor criminele feiten. Els Ayels, waar gaat die rechtszaak precies over? Wel, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 betaalde de advocaat van Trump 130.000 dollar aan pornoactrice Stormy Daniels. Volgens haar moest ze voor dat geld zwijgen over een affaire die ze met Trump zou gehad hebben in 2006. Justitie zegt dat Trump die betaling ten onrechte heeft aangegeven als juridische onkosten en een volksjury heeft nu dus beslist dat Trump daarvoor moet vervolgd worden. Hij zelf houdt vol dat hij onschuldig is en heeft het over een heksenjacht, maar... Hij zal zich toch volgende week moeten melden bij het gerecht in New York. Drie jaar later diende hij klacht in... De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow is vrijgesproken in een rechtszaak over een ongeval op een skipiste. Ze was in 2016 gebotst met een man en die brak daarbij enkele ribben. Drie jaar later diende hij klacht in en eiste hij 3 miljoen dollar omdat Paltrow volgens hem roekeloos de berg afging. Maar de jury oordeelde nu dat zij toch niet verantwoordelijk was voor die botsing. Volgens Gwyneth Paltrow was het net de man zelf die langs achteren op haar is gebotst. In Gent zijn gisteravond de Boon Boekenprijzen uitgereikt voor Nederlandstalige boeken. De winnaar is de Vlaamse auteur Geert Bulens met Wat we toen al wisten. Dat is een boek over het milieu- en klimaatbewustzijn in 1972. Het is een non-fictieboek, vertelt Bulens. Zeker, ja, het is een non-fictieboek, dus heel anders dan, ja, dan romans. Het is wel een beetje een experimenteel non-fictieboek, omdat het voor een deel ook autobiografisch is. Maar ja, het is echt een, een boek over, over wetenschap en politiek en cultuur en milieu, kwesties... Uh, ja. Heel erg van vandaag, hoewel het over 50 jaar geleden gaat. Ik denk dat de urgentie van het onderwerp zeker een rol heeft gespeeld, ja. De boomprijs voor het beste kinderboek ging naar Mishka. Dat is een verhaal over Afghaanse vluchtelingen en over een konijntje. De publieksprijzen gingen naar Tom Lanois, Bart Moejaard en Sebastiaan van Doning. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Vanaf morgen gaat de lijn in de regio Leuven een aantal busritten schrappen. En dat komt omdat er te weinig buschauffeurs zijn. Er zijn 77 vacatures in de regio Leuven. En bij een duivenmelker in Roosdalen hebben onbekende 27 kweekduiven gestolen uit de duiventillen. De duiven zouden een waarde hebben van duizenden Euro's. Het weer vandaag bewolkt met vaak regen of buien. We halen maxima tot 12 graden. Er staat wel vrij veel wind met drukwinden tot 80 km per uur. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel binnen een half uur. John, met die regen, dat is geen goed nieuws. Hè. Hi, o, eens. Nee, het is heel echt uh, onaangenaam rijden natuurlijk. Wees voorzichtig vanmorgen. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier bij Halle. Daar was een ongeval, maar de weg zou intussen vrij zijn. En uh, aansluitend staat er ook 20 minuten file op de E429. Hè, dus dat vanuit Doornik. Dan uh, nog bij Brussel, op de Nienhoofse steenweg in Deelbeek. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van de opritten naar de ring. Er is wat file in beide richtingen. En dan op de Antwerpse ring richting Gent gaat het zo'n 10 minuten te langzamer van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel en dan nog op de ring, maar dan richting Stabroek dat is een deel van de R2 hè. daar gaat het langzaam van de Beverentunnel tot op de afrit in Waaslandhaven-Noord, dat komt ook door een ongeval Goedemorgen, morgen Love Daar moesten we een beetje meer van hebben, hè? Ja. Echt toch? Veel te weinig love and Met die in gedachten, zeker. is met alweer, hè? Het is ondanks wel viool. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Donald Trump is aangeklaagd. Eerste reactie van Donald Trump. <lacht> Het is al zeer wat. Er is ook niks van aan. Dat weet je toch zo. Paasvakantie begint, lieve mensen. Ideaal vanaf maandag maakt... Sharon, je hier wakker vanaf 6 uur op Radio 2. En we hebben nog altijd een groot hart voor de provincie Antwerpen. Let op, het is je laatste kans om een weekend weg te winnen buiten de provincie Antwerpen. Neem een foto van die vlag in je gemeente of je stad. Ik weet, het is aan het regenen, maar de wind zit goed. Dus goede foto's en delen. En amai, ik heb nog zo'n goed verhaal te vertellen. Over exact een uur vertel ik alles. Geef toe, goed verhaal. Hè? Het is een goed verhaal, maar je, ja, ja, ja. Het is je zal het wel een, horen. Het is echt een goed verhaal. Ik, was, ik heb zo hard gelachen. Bon, over een uur allemaal. Het heeft met een zandloper te maken. Ook al zo'n raar ding. En dan Tom Waas. Tom Waas, die is boos. Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee, nee, Tom Waas is boos Koen. Heeft gisteren gepost op Instagram een uh, bijzonder kwaade boodschap. Het was voor de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. En Waas was razend. En als Waas kwaad is, dan is de wereld ook mee kwaad. Wat is er aan de hand, Schema. Ja, hij was dus uh, volop aan het klagen eigenlijk over alles wat in Antwerpen misgaat. Onder andere, de ring zit muurvast, de oprit is afgesloten, de roltrappen van de sint tunnel die werken om de haverklap niet. Klopt. En dan nog, dat was het toppunt voor hem, zelfs schaffen ze het veer af. Hij vaart nu nog maar om het half uur in plaats van om het kwartier. En het stopt allemaal om zes uur s'avonds. En zegt hij, dan is er ook nog eens pauze op de middag. Dus ja, dat is toch geen dienstverlening. Kom aan, hè? Zij ja. Gaan diep. En dat veer dat gaat dan van de stad naar Linkeroever en omgekeerd, of gaat u iets? Beide? Ah en... ja, natuurlijk. Oh, ja, zeggen en omgekeerd, ja. Ah ja, ja. Wat, toch ideaal om de fiets op te lossen? Kan je weer terug naar huis, hè, Peter. Wat ik zei en omgekeerd. Ja, ja. Ja. <laughs> uh, ja, ik heb de post ook gezien. En zoals dat bij Tom Waas gaat, uh, komt daar heel veel reactie op. Uh, er is een handelaar die reageert dat hij het veer niet meer kan nemen nu om naar zijn werk te gaan. Uh, hij heeft een winkel en het, het veer stopt om zes uur met rijden, dus hij raakt niet meer thuis. En heel wat mensen vragen zich af of het misschien een vroege 1 april grap is. Kan ook. Astrid Stokman, uh, die kennen we, de operazangeres, die schrijft: Dat wordt zwemmen, Tom. <laughs> ja, die zou dat nog kunnen, maar misschien toch ook geen. Niet zo'n topidee in de schelde. En iemand anders reageert ook nog. Vergeet dan nog de overvolle trams niet, Tom. Ook dat is een probleem. Ja, ze zijn allemaal kwaad. De Partij van de Arbeid is ook kwaad. Ze zingen, het is gepingpong tussen het stadsbestuur en de Vlaamse regering, waar de pendelaar het slachtoffer van is. Maar het is inderdaad wel gek. Ja, maar als je in Antwerpen woont... Allez, Schema, ik weet niet jij, maar soms denk je toch... Pff, je, je kan nergens meer mobiliteit twintig jaar geleden en nu. Ja, dat is toch een gigantisch verschil. Het staat stil. Ja, maar ja, het staat gewoon stil. gewoon niet naartoe gaan, dus dan spreken ze over het openbaar vervoer. Maar ook dat... Maar ook dat, is... ja, er is geen enkele manier om, om, om het nog vlot te laten verlopen. Ze weten waarover praten vandaag. Jouw mening is altijd belangrijk, uiteraard. Deel ze gerust even. Maar vooral om zes uur stoppen, dan beginnen de files soms pas. Iets waar Harry Styles geen last van heeft waarschijnlijk. Ik niet komen morgen, Harry Styles. Maar we zijn wel met Back to the 80s, 90s en Ellies daar in het Sportpaleis van Antwerpen. Met Clouseau, een uur lang Willy Sommers, Gerspardo, Wim Soeter, Toe Fabiola, Virtual Zone, Kate Ryan, Jesse, DJ Frank en nog een boel andere goede DJ's. En misschien nog een paar kledijverrassingen. Ben je daar? op shoppen. Wat heb je gekocht? Ja, morgen. Waar is je gewons? Jij ja, zal er zijn. Natuurlijk zal ik er zijn. Ik heb al met je vrouw afgesproken om uh, goed te dansen. Ah moet... ja, maar ik ga eerst een beetje... Oké, okay, je moet werken. <laughs> ja, van vijf tot tien uh, zenden Margot van de regio en Kim, uh, ja, ook een beetje van de regio altijd. Van het uh, het in Marksem. Gaan ja, we uitzenden samen, uh, maar daarna ga ik dus uh, met jouw vrouw een beetje dansen. Misschien kan jij later ook een beetje... Uh... Ik uh, kijk wel toe, geen probleem. Ik kan me doen. <laughs> alles volgen op Radio 2 bij ons. En vanmorgen even opwarmen met Silver. Die komen live spelen rond kwart voor acht. En nu even opwarmen voor uh, Punto Punto. We spelen met een lastige letter over anderhalf minuut de Q. Dat is een lastige letter. Dat is lastig. Die zouden ze mogen schrappen. Maar ik denk dat Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord...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 Haal alles uit de lente. Bij Action hebben we een buitenvloerkleed gemaakt van gerecycled plastic voor maar €5,99. En een vlinder thuissteker met zonneverlichting voor maar €1,67. Kijk op Action.com of onze app voor nog veel meer leuke en goedkope producten. Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Punto punto, punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Het zijn wat de goeie. Het is Jonas van Achelpoel. Komt het heist op de berg? Dag Jonas. Goedemorgen. Goedemorgen Kim en Peter. Goedemorgen. Zeg, Er staat iets te gebeuren in juli voor jou. <laughs> ja. Vertel. We een tweede keer, papa. Oh, goed, zeg, man. Ja, alleen nu al, hè? Ja, nog eventjes wachten, maar. En je hebt al een kindje? Ja, uh, een dat volgende week vierde wordt. Ah. Dat zijn de goeie. Zeg, en wat wordt het, de, de tweede? Uh, een, zoon. een zoon. En heb je al een zoon of een dochter? Ik heb een dochter. Kijk, een koningspaar. Prachtig. En vooral ook, het ja, enige probleem, je bent supporter van Liersen. Het gaat niet zo geweldig hè, met Liersen. Ja, maar dat trekt me niet zoveel. Maand, maar natuurlijk niet, je ik wordt je voor krijgt. de tweede keer vader, dus dat is veel belangrijker. Jonas, en zometeen ga je winnen. Zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter krijg je van het antwoord, vul aan en bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve Mok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. beginnen met een ellendige letter, de Q. Welke Q is een soort motorfiets op vier wielen, zodat je zeker niet omver valt? Flat. Welke R is een synoniem voor een concurrent of vijand? Pas. Welke S is de Hollandse televisiekok die houdt van een topgerechtje? Herman. Welke T is een dans waarbij je keihard met je kontje schudt? Werken? Welke <lacht> vraagt iedereen van de groep wanneer ze dezelfde kleren aantrekken? Pas. Ja, oh, gewoon gepast is niet erg, hè. De Q, een soort motorfiets op vier wielen, zodat je zeker niet omver valt. De quad, natuurlijk wel. De R, synoniem voor concurrent of vijand. Was een rivaal. En dan Sergio Herman, dat klopte wel natuurlijk. Topgerechtje. En dan de T, een dans waarbij je kaart met je kontjes schudt. Twerken of twerken? Doe je wel eens aan twerken? Nee. En de laatste was uniform, die had je ook niet juist. Ze zijn binnen, geniet van het weekend en van al die bevallingen daar. Ponte, ponte, ponte, ponte. Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Introduced me to your family. Watch my favorite shows on your TV. Name breakfast in the morning when you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 Thank you. Ik was back that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed. Fingers crossed, we hebben een goede discussie hier bezig, maar eerst maar even. Noord-Brabant, de meest Vlaamse provincie van Nederland. Noord-Brabant, dichter bij jou. Ah, maar dichter kunnen we niet komen bij Sabine Hagedorn. Goedemorgen, Sabine. Goedemorgen. Eh, ja, ik, ik probeer het een beetje vrolijk te houden, als ik naar buiten kijk... Ja. Ja, de hemel is weer aan het wenen. Wat is er aan de hand? Ja, het zal wel zijn. En hij blijft nog, nog een hele tijd wenen. Tot, uh, tot morgenavond, om precies te zijn. Dus uh, vandaag de hele dag regen. Ja. Redelijk veel wind ook. Windkracht 5 tot 6. Aan zee 6 tot 7. En uh, ook van ja, kunnen die regenvlagen, die buien nog wat intenser worden. Dus uh, nog meer rukwinden tot 80 kilometer per uur mogelijk lokaal nog iets meer. Wel nog temperaturen tot 13 graden. Mm. En dan voor, voor vannacht, voor morgen nog altijd geregeld. Regen of buien, morgen langdurige regen, Temperaturen tot zo'n 10 graden voor, voor morgen. Vannacht iets minder wind en ook morgen, maar die regen, dat blijft nog. Mm -hmm. En dan vanaf zondag wordt het mooier. Zocht dus misschien nog een paar laatste druppels, maar dan gaat de zon erdoor komen. En ook maandag en dinsdag gaan we kunnen genieten van, ja, redelijk veel zon. We zitten er allemaal op te wachten. Het oh, is wel nog redelijk fris. Temperaturen tot 9 of 10 graden. Maar de paasvakantie die wordt een beetje mooi. Kunnen we rekenen. Dankjewel Sabine. Heel fijne ochtend nog bij ons. Kom je morgenavond naar uh, Back to the 80s, 90s en Elis? Uh, ik zal uh, eens luisteren. Oh, echt wel. Ja, ook, ook, dat, <lacht> moet gebeuren, ook dat moet gebeuren. Dankjewel. Ja, uh, we even bezig over uh, Antwerpen? Dat, dat zit helemaal vast. Tom Baas is boos dat het veer niet uh, lang genoeg vaart. Dus blijft alles nog vaster staan. Komt de reactie binnen van Pascal van Helslanden. Pascal, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja. Goedemorgen. Jij ja, mag nog even reageren, vertel eens. Ah, wel, uh, ik heb altijd uh, zo een ja, liefdeverhouding met uh, de stad Antwerpen. Ik woon gelukkig uh, met de rechtstreekse verbinding naar uh, Antwerpen, mm -hmm. uh, maar dan niet via de weg, maar uh, via het water in Avonham. Ah ja, oké, okay, in Avonham. Ja. <laughs> ja, we zitten ook rechtstreeks aan de Schelde. We zijn ook A aan de Schelde, <laughs> maar we zijn de stad niet. <laughs> je je verkeert hier bijna ontreden. in. Ja. Ja, jullie hebben nog plaats om te rijden. Ja, ja, het, is hier, het, is, ja het, is, het is echt niet simpel. Maar je zal er maar wonen, hè, Pascal. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja. Oh, geen... We hebben uh, bewust de keuze gemaakt om er niet te gaan wonen, bijvoorbeeld. Ja, maar geniet daar vooral in Avalhem. Maar morgenavond zitten we wel in Antwerpen, want ja, dan is er het feestje. Back to the 80s, 90s en Nielis, Sportpaleis van Antwerpen. Wordt goed. Ja, er komen wel een aantal vragen binnen, Peter. Ben Go. je klaar om ze te beantwoorden? Zeker wel. Petra Goeivaart uit Antwerpen wil heel graag weten tot hoe, la, hoe, tot hoe laat het duurt om een beetje uh, ja, het openbaar vervoer in te plannen. Ah, het veer ga je niet kunnen nemen, want officieel duurt het tot vier uur is de programmatie. Uh, en dan kun je dan Cluzo, in Willy Sommers, Gert Pardoel, een heleboel DJ's, Silver to Fabiola, noem maar op. Dus ja, openbaar vervoer, de eerste trein dan maar. De eerste trein. Ja, ja, voilà. Het. Petra gaat het uitzoeken waarschijnlijk. En uh, wat ga je aandoen? Is ook uh, nog een vraag. Meerdere kledingstukken eigenlijk. Ja, bent dat niet altijd ja, voor mij ja, gewend. een maar... broek, sokken, een broek. Maar, ja, maar ook... hoe ziet het eruit? Ja, het uh, vleugels. Dat kan ik al zeggen. Huh? En dus uh... gaat je verkleden, Het wordt een beetje carnaval. Nee, vleugels? Is... Misschien nee. vliegt hij door het Sportpaleis. En eh, wel? Je zit er niet ver naast Kim van onze. Ja, morgen de beelden. Het, is de, het wordt indrukwekkend, kan ik wel zeggen. En speciaal voor jullie ook iets met eten. Maar dat is pas om een uur of twee s'avonds. En kom je dat, uh, ja, krijg je Margot en ik ook een beetje eten? Daar kan voor gezorgd worden. En al die mensen nu zitten te denken van. hé, maar wacht, hé, wow. Ik wilde misschien nog wel naartoe, met die is uitverkocht. En eh, wel. Hier liggen nog vier kaarten. Luister goed, hier liggen ze. Vertel me waarom jij er ook nog zou moeten bij zijn... op Back to the 80s, 90s en Elise morgenavond in het Sportpaleis van Antwerpen. Deel het nu in de app van Radio 2 met een goede reden. Eén goede reden in één goede zin. Je leeftijd, je geslacht, je afkomst maakt niet uit. Iedereen is welkom. Nu delen en straks winnen. En wie is dat, wie is dat? Dat is Niels de Stadsbader. Goedemorgen. Ik wist al gauw wat ik wou, moest niet denken maar doen Stadsbaderen vandaag, exact half acht intussen. Belangrijkste vierde nieuws, Schema Sai. Goedemorgen, de geradicaliseerde jongeren die maandag zijn opgepakt wilden mogelijk ook de Antwerpse burgemeester Bart Wever vermoorden. Zijn naam kwam voor in het onderzoek waarbij ze ook politiekantoren wilden aanvallen. En vorig jaar zijn er bijna 6.200.000 boetes gegeven voor snelheidsovertredingen. Dat is een kwart meer dan in 2021 en het komt onder meer door de nieuwe trajectcontroles. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons de lijn gaat in de regio Leuven vanaf morgen een aantal busritten tijdelijk schrappen. Dat komt omdat er te weinig buschauffeurs zijn. De lijn verzekert dat drukke lijnen en schoolritten zoveel mogelijk gespaard blijven en intussen gaat de busmaatschappij op zoek naar een nieuwe buschauffeurs. Dat zegt woordvoerder Karen van der Zijpen. Dus wij hebben beslist van een meer structurele regeling te voorzien die betrouwbaar is, die inderdaad wel een aantal ritten minder heeft, maar waardoor de reiziger wel degelijk verzekerd is dat de ritten die voorzien worden, dat die ook Daadwerkelijk gaan rijden. We zijn in de regio Leuven-Mechelen op zoek naar 77 bijkomende chauffeurs. Dus zo snel als deze gevonden zullen zijn en ingewerkt... kunnen wij terug naar de oude dienstverlening. De lijn houdt op 13 mei een jobdag om toekomstige buschauffeurs aan te trekken... en meer informatie over de geschrapte ritten vind je op VRT Nieuws. In Anderlecht is gisteravond een granaat gegooid... naar een café in de Edmond del Eerst was er een gewapende overval op het café... en bij het wegvluchten gooiden de overvallers dus een granaat. Die ontplofte gelukkig niet. Sarah Frederiks van de politiezone Brussel-Zuid. Het onderzoek is op dit moment lopende. Dus zowel over de aanleiding, het motief, als de daders... kunnen wij op dit moment nog niet veel uh, vertellen. Dat zal later moeten blijken uit het onderzoek. En uh, dat zal allemaal uh, duidelijk moeten worden. Het belangrijkste nu is dat de granaten en het springtuig... Dus, uh, onschadelijk worden gemaakt en dat er geen slachtoffers vallen. Volgens de ontmijningsdienst Dovo ging het om een oefengranaat.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 de duivenmelker is erg aangeslagen en hoopt dat zijn duiven toch nog terugkeren. Van de dieven is er voorlopig geen enkel spoor. Het weer dan nog vandaag bewolkt met vaak regen of buien. We halen maximaal tot 12 graden. Er staat ook vrij veel wind met drukwinden tot 80 km per uur. Morgen nog steeds flink wat regen en slechts maximaal tot 10 graden. Maar vanaf zondag wordt het wel droog en zonniger. Meer nieuws uit Vlaamse Brabant en Brussel vind je in de app van 14nieuws. Overal wachten, ja, Hajo. Vertel eens waar staan de problemen. E17 bijvoorbeeld. Van Gent naar Kortrijk. Daar is een ongeval gebeurd even voor Ze Op de linkerijstrook. Het is daar tien minuten aanschuiven momenteel. Naar Brussel zien we files van zo'n tien minuten op de meeste snelwegen. Dus eigenlijk geen, uh, ja, geen verrassingen, ook geen ongevallen. De binnenring rond Brussel ook tien minuten erbij tellen tussen groot bijgaarde en Vilvoorde. Dan nog bij Brussel op de Nienoofse Steenweg. De N8 is dat in Dilbeek. Daar zijn er problemen door een ongeval ter hoogte van de opritten naar. De Ring. En dan kijken we even naar Antwerpen. daar is het een tiental minuten aanschuiven vanaf Frans op de E313. En een beetje ook op de E17 vanaf Kruijbeke. De Antwerpsring richting Gent, daar ook 10 minuten erbij. Van Berghem tot aan de Kennedytunnel. En dan op de R2, dat is richting Stabroek, Daar gaat het wat langzamer van de Beverentunnel tot op de afrit in Waaslandhaven-Noord. Daar is een ongeval gebeurd. Kom je dan morgenavond, uh, morgenavond, ja, waarom niet? Gezellig. Back to the 80s, 90s. Oh, yeah. and Nee, heb je kaarten? Goed. Nee, nog niet, maar ze ah, zijn er nog. Zijn er nog. Oh, nee, uh, ja, de, als, als je een goede reden hebt in één zin en je deelt in onze app van Radio 2, okay. dan kan je misschien nog winnen. Alright. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. voel de 10% korting op ons tuinassortiment meteen in uw portefeuille. Ah. Nog tot en met zaterdag bij Horta.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 Alkalal ook uit de 80s natuurlijk. Heaven is a place on earth. Goedemorgen morgen. Hoe klaar ben je voor het feest van het jaar? Back to the 80s, 90s en elis morgenavond in het Sportpaleis van Antwerpen. Cluzo, een uur lang gaan ze alleen maar hitspelen, spelen. Wordt zo leuk. Willy Sommers, Gers Pardoel, Wim Soetar, To Fabiola, Virtual Zone, Kate Ryan. Jesse, DJ Frank en nog een heleboel goede DJ's. En Radio 2 live met Kim en Margot. Ja. En Silver, die zijn hier gewoon. Goedemorgen, Wout en Goedemorgen, Sylvie. Heet Dag, Kim. Goedemorgen. Ik heb me al afgevraagd: Is Sylvie of Sylvie? Ga, doe maar. Ja, ja, Sylvie. Kilo's. Dat is meer campies. Vandaar. Hoe gaat het met jullie, Wout? Zeer goed, dankjewel. Ja. Uh, we kijken er ongelooflijk naar uit, morgen. En waarom, waarom moet je echt bij dat feest zijn van morgen? Maak ons eens gek. Uh, wel, omdat dat uh, buiten het leukste feest van het jaar ook een geweldige trip is. Down memory lane, zoals ze dat zeggen. Ja. Hè? Ja. Naar je jeugdjaren, de hits van toen en alleen de hits. Die is dat, wordt ja. mooi. hè Absoluut. Ja, de jaren tachtig was jij er al in de jaren 80, Sylvie? Ik ben van 81, dus ik denk. Dus ik wel momentaal. <laughs> Net. <Ja. laughs> Wat was dat voor jou dan de jaren 80? Bij mij is dat de beste muziek de jaren 80. Ja. Ja. ja. De, er is niks beter dan de jaren 80 bij mij. Beter dan Sylvie. Ja, eigenlijk wel. Zwaar Daar wordt nog over gesproken straks. Maar je kon dus in de app van Radio 2 kon je even je redenen delen... om er zeker nog te moeten bij zijn morgenavond. Er zijn zeer uiteenlopende redenen. En er wil zeer veel mensen bij zijn. Bijvoorbeeld Rudy Rimo, die zegt... Omdat ik Peter met zijn vleugels wel eens van de grond wil zien gaan... <lacht> ja, ja. En Kim en Peters vrouw, uh, die kijkt er ook naar uit. En uh, we denken dat Peter gewoon een beest is. Ja, een leeuw, hè, dat weten we <lacht> Wim de Stopper zegt... Uh, ik heb een moeilijke scheiding gehad en na zes jaar alleen te wonen heb ik nu een prachtig meisje leren kennen. Dus ik zou haar willen verrassen met een date daar Ja, goede reden. Goeie reden. Dan, ja. En Jeffrey van Lara uit Rooselare zegt, ik wil winnen om Kim en je vrouw te leren dansen. Ho, ho, leren dansen. Wie zegt er dat wij niet al <lacht> kunnen uh, dansen? Ik, ik weet dat Kim goed kan dansen. Ja, dat oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zeg, Vertel verhaal. Sylvie, nee! Nee, nee, nee! Nee, mm. nee dat moet zo los, maar dat was even zo. Dat, met... Ik, ik um, Wat? vier met Sylvie regelmatig uh, nieuwjaar. Wat ja. zien we dan Sylvie als uh, Kim nieuwjaar uh, en, uh, viert? Ja, ze kan heel goed Beyoncé. Oh. Oh. Ik voel echt heel veel... Stel me daar heel veel vragen bij, maar dat is voor later allemaal. Ja. Zo meteen mogen jullie ons al even opwarmen. Um, Woud, hoe wordt jullie concertje morgenavond? Wel, ik heb een, uh, een, een megamix in elkaar gebokst van de, de grootste Silver Hits, omdat uh, ja, het is een grote is. het moet vooruit gaan, niet te langdradig, het is echt een klein kwartiertje, ja. volle gaas. Je zegt uh, een, inderdaad een mix gebokst, ik zie aan jouw hand ook dat je gebokst hebt. Gaat het een beetje? Het is een gebroken hand, maar gelukkig hebben we er twee, um, dus ja, het gaat zeer onhandig. Ja, voor het, het DJ niet, niet praktisch al. Nee, maar kijk, jou, je, bent, je wordt vindingrijk hè. Ja, dat Alles voor de muziek, Peter. Sylvie, ik heb met jou inderdaad al diepe gesprekken gevoerd tot diep in de nacht. En daarom weet ik dat jij eigenlijk niet echt helemaal zangeres wou worden bij Silver. Vertel. Ja, nee, dat is eigenlijk een, een, ja, een toeval geweest. Hè. Ik ging uit, uit en ik kwam de Woud tegen en hij zei, ja, we zoeken nog iemand om Turn tijd tijd in te zingen. Mm -hmm. En ik heb dat dan gedaan, maar ik wou eigenlijk niet meer zingen. Ik wou niet dat de mensen wisten dat ik dat was. Echt? Dus dat was eerst een white label. Maar foto mocht je op de hoes? Ja. ja. Dus ja, mensen dat... wisten niet dat jij het was? Nee, en, en, dat mocht niet. En wie, wat, wat zei je dan? Ik zeg ja, dat is goed. Oké, okay, we drukken uh, duizend platen. Was dat toen. Of we verdeelden die onder de dj's. En we zien wel, ik heb mijn nummer gemaakt in case closed. Maar dat nummer was dan een hit. Een internationale hit. En dan moest heel snel een tweede single. En dan heel al een album. Uh, en dus je bent toch moest... <laughs> zo moeten dus zo far the plan, ja. Oké, okay, heb je er spijt van achteraf? Nee. nee want de mooiste ervaringen, dat is toch wel met zilver altijd geweest. Dat is wel. Oh, het is ook wel gelukt. We mogen daar eerlijk, het wordt veel te weinig benadrukt. We hebben artiesten die internationale hits hebben gehad. Um, ja, Stoef eens over uzelf. In hoeveel landen is dat een grote hit geworden, Wout? Wel, um, het aantal landen dat gaat in de tientallen. En het leuke is dat dat ook verschillende levens heeft gehad. Dus in België is dat uitgekomen in 2000. We hebben drie weken op nummer 1 gestaan. Maar dan hebben we jaar na jaar een ander deel van de wereld mogen um, entertainen met Turn the Tide. Het jaar erop was dat Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, dan de rest van Europa, Rusland. Oh, uh, het laatste, het laatste contraire was China in 2009. Dus we hebben eigenlijk tien jaar lang over de hele over heel de wereld mogen gaan promoten. Wat was de gekste plek waar je gestaan hebt met de, met de band? Nou, de Chinezen, die dragen toch wel ah, de scepter, China denk ik. Of, um... Wat was zo gek daar? Ja, ja, dat, ja. Is een heel, dat is heel bizar. Want die mensen, als, soms deden wij ook van die grote clubs... Ja. Maar bij ons dansen de mensen in clubs. Ja. En ja? daar is dat allemaal van die zithoekjes. En die zijn dan dobbelsteenspelletjes aan het ja, spelen. En die luisteren die is er wel is je ja. aan het draaien. Is dus een En allemaal karaoke, boksen. En, en, ja, ja, dat is heel speciaal. Dat hebben we ook eens gedaan. Ja. Vertel. Ja, volgende. Zeg, sportpaleis, dat is voor jullie toch wel heel bijzonder, of niet? Nee, niet zo. Vertel maar over dat aan. We gaan het allemaal te weten komen van morgenavond. Jullie mogen nu naar ons ja. mini-sportpaleisje gaan. Die heet de Loft. Ga er nu naartoe. Lieve luisteraar, je kan luisteren, je kan ook kijken natuurlijk. Uh, in onze app van Radio 2 offline live bij ons op 1. Deel zeker even in onze app welk gevoel je krijgt van de live-versie van Turn the Tide Dikke hit. Tot in China. Wat maf! Zalig. Dan danst die daar niet mee. Hoe raar is dat toch allemaal? Snap dat toch niet, hè? Gekke wereld. Dikke ze staan klaar intussen. Silver, het is aan jullie. strongest emotion after all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 Katrine wel uit Linter die is helemaal zot aan het worden. So many thanks voor de throwback feestje tijdens het ontbijt. Dat was lekker, dat was echt mooi. Veel de jager ook, kom morgen naar het Sportpaleis. We gaan volledig uit de bol op uh, Silver Now. Dat is echt gewoon feest. Ik heb hier iemand zien dansen. Oh, ik ga echt ook zo goed op die 90s hits. Dat gaat morgen echt tof worden. Ik heb jou bewegingen zien maken waarvan ik niet wist dat er mensen komen. <laughs> ja, ik heb jou ook al bewegingen <laughs> zien maken. <laughs> morgen dus, Sportpaleis Antwerpen. Cluzo, een uur lang Willy Sommers, Scherz, Alles daarover op radio2.be. En ik had jou gevraagd, lieve luisteraar, waarom zou jij er moeten bij zijn? Veel mensen willen, maar ik had maar vier kaarten meer voor één iemand met een goede reden. <tieden> met in ja, goedemorgen Ann Vijverman uit Haaltert. Um, jij had een belangrijke reden om morgen naar het Sportpaleis te gaan met Peter van de Radio hier. Uh, bicht eens op. Waarom wil jij morgen naar het Sportpaleis? Wel, ik denk dat dit voor mij de, en ook voor jou de enige, mogelijkh de enige mogelijkheid zal zijn om de samen van de grond te gaan. Oh! Ja, maar ik kijk even naar de jury. Die bestaat vandaag uit Wout en Sylvie. Is dat een goede reden? Zolang het gecapteerd wordt, ja. <hijen> ja, dat zullen beelden van zijn. Ann proficiat. Ja, jij mag uh, morgen met drie vrienden of vriendinnen mag je naar het Sportpaleis komen om mee te feesten. Zeer fijn, dank je wel. Een fijne dag nog. En trouwens nog proficiat met jullie heel fijne programma. Hey, dank je wel. Oh. Anne. Heel, heel fijne lief. ochtend. En ze zijn nu ook bij onze DJ Wout en Sylvie. Ja, jullie zijn al een hele tijd bezig. Maar wat wordt het voor Silver de komende tien jaar? Of twintig jaar? Nu nog twintig jaar. Ja, minstens. We hebben net twee euro later besteld. In geke... Ja, ja, je bent van ons nog niet vanaf. Dat is goed nieuws. Het zal iets trager zijn, maar het komt goed. Uh, uh, ja. ja, want blijven jullie nog optreden in China en zo? Dat is er nog altijd. Wel, China... Uh, ja, die is allemaal wat moeilijker dan tien jaar geleden. <lacht> uh, nee, wat we nu aan het doen zijn, is we hebben de Silver Lining Tour uh, zijn we aan het doen. Dat is een live show die we hebben samengesteld. Twintig jaar Silver Hits. Een volledige live orkest, anderhalf uur, dikke feest. En daar toeren we sinds na covid uh, het hele land mee, ook komende zomer. Heerlijk, hè? Ik ga stout een stoute vraag stellen, want je kent de Reggie goed. Ja. Milk Inc. wordt dat nog iets, denk je? Ik wens het alle fans en vooral henzelf ook toe, maar ja, het blijft gevoelig liggen, dus ik denk ja. dat je dat vooral aan henzelf moet vragen. Het zou zo fijn. Maar ik, vind, ik vraag het al voortdurend. En, ja, ja, maar het ligt en ah, het zou zo goed zijn. Het zou heel goed zijn. Oh, we zullen het wel horen natuurlijk zover is. Zullen... Ondertussen moeten er mensen van de zilver komen. Dat <lacht> goed plan. Ja. Ja. Is er iemand waarvan jullie zeggen daar zou ik nog zo graag eens mee willen samenwerken? Reggie, dat is niet waar. Je mag kiezen uit de hele wereld. Kans oh, dat is kei moeilijk. Ja, dat kan ik echt niet zeggen. De weekend, dat, die gaat wel bij je passen. Oh, ja. Moet ik je eens bellen? Je? De weekend, dat is waarschijnlijk ja. gewoon de weekend. .com. Er is zo niemand die jullie in gedachten hebben. Dat kan toch niet? Nee, maar weekend, man. Zeg, maar ja. De weekend vind ik een goede naam. Hoor. Ik ben wel fan, en ook niet alleen van zanger, maar de muziek, ook de dansmuziek. Ja. Zo fissend, vernieuwend. En staat intussen in de Guinness Book of World Records als de meest populaire artiest, dus heel straf. Kijk, die past perfect naast u. Er nog een vraagje, Sylvie. Vanavond is ze ook de Masked Singer op. Uh... <laughs> nee. En hij is Leo trouwens. Dat is niet waar. Ziet erbij? We, we, zit jij erbij? Nee, man, nee, zij zit daar niet bij, want je zou dat direct horen. Zij zingt zo, zo, zo. Ik ben ja, mooi, heel, heel direct. klein. Ik denk niet dat er nog een kleintje is. Dat, dat kunnen ze mee spelen als dus geen probleem. Hebben, zit, ze, hebben ze jou <laughs> gevraagd? Hebben ze mij gevraagd? Ik weet dat niet. Nu <laughs> oh, vind ik toch zo wat mysterieuze vibes Ja, maar hier. ik vind dat leuk. Oh, nee, misschien uh, zit ik met twee van de mensen uit de pakken nee, hier zit, in de studio. Nee, ik zit er niet bij. Nee, ah, het, is, nou, het is nu saai dat je dat gewoon in bevestigt. vind Wout, jij? Waarom vraagt niemand aan mij? <laughs> ja. Morgenavond op het podium van het Sportpaleis. Back to the 80s, 90s en Elise met Zilver onder andere. Dankjewel, Wout. Dankjewel, Sylvie. Alsjeblieft. Earth, Wind and Fire, die zullen er niet bij zijn. Die konden er niet komen. We waren druk, druk, druk, druk. September, goedemorgen. Dat is wel plezant. Kom eens naar de Absoluut. En verzorg uw hand. Ja, ik ja, hand hebben. Ja, morgen ja. 6 voor 18 intussen. Ah, nee, morgen morgen. Ja. Dan krijgen we ook beelden binnen van Margot van de Regio. Die is onderweg naar uh, een pretpark. En die gaat daar in een nieuwe attractie zitten. Oh, dat wordt zo, zo mooi. Ik ben zeer benieuwd hoor. Dat er wat van komen. Ah, nu hebben we een klein probleempje eigenlijk. Een klein probleempje, maar dat is niet. Er. Ik ga het, oh, het zo meteen oplossen. Komt allemaal goed, geen probleem. Vernietig de mensheid. Dat is alles waar ik nog aan denk sinds Nora naar Ketnet Junior kijkt. Er zit geen logica in haar spel. Allee, wie laat een robot over gevoelens praten tijdens een theekrantje? Wil je nog een theetje, meneer Robot? Oké, okay, ik heb laseroogen. Maar dat hij niet om de haar van al de poppen in kapsalon neer te drogen. Wat is er mis met gewoon robotje spelen? Als ik gevoelens had, dan zou ik het nu wel echt moeilijk hebben. Ketnet Junior. Verwarrend voor speelgoed. Super voor de fantasie. Driften en upcycling, het is een vibe. Drift You Up met Francesco Schuster en twee topontwerpers die van second-hand spullen in no time een high-fashion item kunnen maken. Er is Jasmine. Oh, die is zo so cute. Er is ook Jordi. Pearly White. Elke week krijgen ze een designopdracht van een bekende opdrachtgever zoals Merel. Oh, ik ben zo benieuwd. En Aster en Zaymana. Bij een gemakkelijke mens. It's better look dramatic. Oh, oh my god, spannend. <laughs> wow. Drift You Up nu op VRT Max. Oh.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 In eyes. Ik heb een goed verhaal waar ik jou voor nodig heb, lieve luisteraar, stel je maar al de vraag: zou je het houden of niet? Elke dag voor Radio 2. 8 uur. Goedemorgen, Bart Wever zou een doelwit zijn geweest van geradicaliseerde jongeren. En er zijn in ons land meer dak- en tenslozen dan gedacht. De Antwerpse burgemeester Bart de Wever was mogelijk een doelwit van de acht geradicaliseerde jongeren die maandag zijn opgepakt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het federaal parket bevestigt het. Speurders hadden aanwijzingen dat ze een aanslag wilden voorbereiden met vuurwapens. De jongeren uit Antwerpen, Brussel en Eupen wilden ook politiekantoren aanvallen. Volgens het parket waren de plannen van de jongeren nog niet concreet, maar ze zouden dus Bart de Wever willen vermoorden. Minister van Justitie, Vijnsoor van Quickenborne zegt dat de veiligheidsdienst snel optreden als er aanwijzingen zijn. Ik kan bevestigen wat het federaal parket heeft gezegd. Met name dat de naam van de burgemeester van Antwerpen is gevallen. Maar dat het plot niet concreet was. Onze diensten hebben geen risico genomen. En zodra dat er sprake was van geweld, aanwijzing van geweld, is men tussengekomen. De jongen van 11 jaar die op zijn school in het Antwerpse Ekeren onder een muurtje terechtkwam is overleden. Het ongeval gebeurde dinsdag. Hij stond vlakbij de muur die plots omviel. De jongen raakte zwaar gewond en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is hij gisteren gestorven. Er loopt nog een onderzoek naar hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Het muurtje was nog maar net gebouwd.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 Vorig jaar werden bijna 8000 dak- en thuisloze mensen geteld in verschillende regio's in België. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven. 15% van hen zijn mensen die geen woning vinden wanneer ze uit de gevangenis of een psychiatrische instelling moeten vertrekken. Voor hen is het extra moeilijk om een betaalbare woning te vinden, zegt professor Koen Hermans van de KU Leuven. Ik mocht niet onderschatten, het stigma deelt die mensen mee... Dragen het als verhuurder en goedkope wonst verhuurt, dan is de kans reëel dat u natuurlijk eventjes vraagt wie dat die mensen precies zijn en dat u dan ook minder geneigd bent om die mensen toe, toe te laten. Dat u zegt, ja, iemand die uit de gevangenis komt, die ga ik hier niet in die woning zetten. Of iemand die een ernstige psychische problematiek gehad heeft of daarvoor een begeleiding is, ja, gaan we die mensen wel toelaten in, in, in mijn eigen woning met alle gevolgen van dien. Daklozen zijn er trouwens niet alleen in de steden, maar ook op het platteland. De vereniging van profclubs in het voetbal, de Pro League, wil starten met een proefproject om vuurwerk gecontroleerd toe te laten in voetbalstadions, dat schrijft de Standaard. Het vuurwerk zou dan niet gebruikt mogen worden tijdens wedstrijden en het zou alleen toegelaten zijn in bepaalde zones waar geen publiek is. Alleen meerderjarige supporters zouden dat vuurwerk mogen afsteken en opvallend, die fans moeten bij de brandweer ook eerst een opleiding volgen. Vuurpijlen of rookbommen die veel hinder veroorzaken blijven ook verboden. Ja. Oh.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 is. En nu noemt het een heksenjacht, omdat hij volgend jaar opnieuw president wil worden. In Gent zijn gisteravond de Boon Boekenprijzen uitgereikt voor Nederlandstalige boeken. De winnaar is de Vlaamse auteur Geert Bulens met Wat we toen al wisten, als een boek over het milieu en klimaatbewustzijn in 1972. De publieksprijzen gingen naar Tom Lalois, Bart Mouyard en Sebastiaan van Donink. Ik eh, onthoud vooral dat je dus eerst een opleiding moet volgen met de brandweer. Om dan je vuurwerk af te steken in de stadions. In, Dat... in een veilige plaats. <laughs> Heerlijk. Alles Van een land. Wat een land. Alla land. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In diest komt er dan toch geen optreden van een omstreden metalband... die gelinkt wordt aan het neonazisme. De eigenaar van het café heeft het optreden afgezegd. En voetbalspeler Sofian Kiyin van OH Leuven... is betrokken bij een zwaar verkeersongeval in Femal in Luik. De auto waarin hij reed is een sporthal binnengereden. De speler is niet in levensgevaar. Het weer dan nog. Bewolkt met vaak regen en temperaturen tot 12 graden. Er staat ook vrij veel wind. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel binnen een half uur. Problemen op de weg ga je over tellen? Ja, die zitten vooral op de E17 van Gent naar Kortrijk. Daar sta je een half uur in de file van de Pinte tot net voor Deinzen. Dat komt door een ongeval daar op de linker rijstrook. Dan wordt er, net zoals ja, andere ochtenden, alweer gewerkt aan de Scheldebrug in Temse. Dus richting Willebroek... sta je 20 minuten aan te schuiven. Kijken we dan naar Brussel. Daar valt het eigenlijk goed mee hoor. Op de meeste snelwegen niet meer dan 10 minuten geduld oefenen. De binnenring rond Brussel dat is wel wat drukker. Daar zie ik een kwartier van. Vertraging van Halle tot Ruisbroek... en ook van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. De buitenring is dat een kwartier... van Waterloo tot Bijtervuren. Dan nog steeds problemen door een ongeval op de N8... dat is de Nidoofse Steenweg in Dilbeek. Ter hoogte van de opritten naar de ring... is er in beide richtingen wat vertraging. En dan een raar Antwerpen, ook geen lange files hoor. Maximaal een kwartier, dat is op de E17 vanaf Haasdonk... en op de E313 vanaf Ranst. En dan op de Antwerpse ring moet je richting Stabroek... dat is dus de R2...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 Kijk. En toch blijft het voor mij gevaarlijk aanvoelen. Het voelt een beetje gevaarlijk aan. Een minder gevaarlijk verhaal dat je absoluut wil horen over vijf minuten, maar echt goed. Nou, hey, hey, BRT, Radio 2. Morgen. Even de motto starten. De ethisch ook alweer. Yes! Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. je hebt iets om naar uit te kijken. Het is paasvakantie. Misschien voor jou, misschien ook niet. Maar vanaf maandag maakt Sharon je hier wakker vanaf 6 uur op Radio 2. We hebben altijd een groot hart voor de provincie Antwerpen. Het is je laatste kans. Wat moet je doen? Nog een keer. Heel simpel. Als je de vlag ziet, maak er een foto van. Je, moet er zelf, je mag er zelf op staan, maar het moet niet. Deel ze in de app van Radio 2. En wie weet win je nog dat laatste weekendje weg buiten de provincie Antwerpen. De goede morgen morgenvlag. Het is niet om te even welke. Maar amai, ik heb zo'n goed verhaal. Het is echt, ik vind het te goed. Ik ken het al. Zoveel deugd van gehad, Lieve luisteraar, zet het heel luid. Houd de app van Radio 2 klaar, want je kan ook kijken. Dat is misschien ook belangrijk, je kan iets zien. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Mijn gedacht van morgen is gekregen, is gekregen. Maar ik ben er niet helemaal uit of het wel klopt. Gekregen is gekregen. Bon, het verhaal. Ik had voor een radioproject een zandloper nodig. Glazen zandloper, doorzichtig. Je googelt dat. Oneindig veel zandlopers. Ik bestel dat op één bepaalde postordersite. Twee zandlopers, want die zijn van glas. Ik dacht, als er eentje breekt, heb ik nog een reserve. Handig. Zo ben je. Altijd vooruitzien. Ja, hm? dat. Oké, okay, het was ook niet zo heel duur. 25 euro voor een zandloper. Ik dacht van, geen geld, 50 euro, geregeld. Gisteren kom ik thuis. Aan mijn deur staat een enorme doos. Ik dacht van, oh man. Ik dacht niet dat die zandlopers zo groot waren. Je dacht, ik heb een reuze zandloper besteld. Ja. Dus ik naar binnen met de doos, tultult. Dat was zwaar ook. Dat klopt hier iets niet. Ik doe die doos open. Wat blijkt, daar zitten twee dozen in. Ik dacht, tja, grote zandlopers. Ik doe die open. In één doos zaten twaalf zandlopers. In de andere doos zaten ook nog eens twaalf zandlopers. Dus ik heb gekregen 24 zandlopers. Wat is het eerste dat je dan denkt? Wow, feest, zoveel zandlopers. <laughs> nee, dat nu niet eigenlijk. Ik dacht van, oh, ik heb nee, nee, er te je veel denkt besteld. Heb ik, ja, ligt het aan mij? Ja, ik denk natuurlijk van, ik check mijn bankrekening. Want ik wil niet te veel betalen. Ik kijk, 50 euro eraf, dus ik heb gewoon twee Twee van die dingen gekocht. Ik kijk naar mijn online aankopen. Ik heb twee zandlopers besteld. Dus er is een fout. Het is fout verstuurd geweest. Ja, fout gebeurd. Maar wat doe je daar nu mee? Vroeg ik me af. Van, ja, hou je die? Stuur je die terug? Uh, geef je die aan mensen die geen zandloper hebben? Wat doe je daarmee? Ik vind het heel moeilijk. Wat zouden jullie doen? Ik uh, ben akkoord met gekregen is gekregen. Gekregen is gekregen. En jij? Ik ben niet overtuigd. En ook, wat doe je met 24 zandlopers? Dat is niet nuttig, dat is geen, nee. dat is geen basisbehoefte. Dat is dat, ja, dat is het probleem. Het probleem is, ik dacht ook, van, oké, okay, ik stuur ze terug. Maar ja, die mensen van de post moeten daar dan weer omkomen. Dat is weer vervoer, dat is elektriciteit, dat is energie. We zitten al in zo'n energiecrisis. Maar ja, wat doe je er dan voor de rest Als ik zo'n dingen heb, durf ik zo wel al eens zo kringlopen of andere goede doelen. Maar zandlopers... Ja, dat is wat ik zeg. Het is geen... Super nuttig is het nu ook weer niet. Nee, kijk, je kan ze zien staan. Ze, staan, ze zijn echt lieve luisteraars. Ze, je kan ze zien in onze studio, in de app van Radio 2 of bij ons op 1. Maar jouw mening en jouw verhaal, deel het zeker even in de app van Radio 2. Wat zou jij doen met 24 zandlopers? Terugsturen, houden of verpatsen? Kan je ook nog doen, ja. Het zou fijn zijn als jij ziet dat ik probeer Hoe jij naar mij kijkt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 Is toe dat jij geen fucking moeite doet. Oh, maar het kan niet zo door, doorgaan. en wat wil je van mij, een Goedemorgen, als je nu pas inschakelt op Radio 2. Ik heb gisteren 24 zandlopers ontvangen van een postorderbedrijf. Ik had er nogthans maar twee besteld, dat is speciaal. En ik had aan jou gevraagd, ja, wat doe ik ermee? Terugsturen, houden of verpatsen? En jij was geschokt, schema, van het nieuws. Ja, want uh, heel veel mensen reageren dat zij ook gewoon akkoord gaan met gekregen is gekregen. Heel, heel af en toe zit er iemand bij die zegt ja, ik zou ze toch wel terugsturen, want eerlijk duurt toch wel het langst. Ja, jij vond dat toch ook gekregen is gekregen? Ik vond dat ook, maar toen ik het zei dacht ik oh nee, wat heb ik gezegd? Maar blijkbaar zijn er eigenlijk de meeste luisteraars uh, volgen mijn mening toch ook wel. Er zijn inderdaad wel wat opportunistjes bij zoals Mario Lunenberg zegt oh, gewoon houden en uitdelen aan de liefste luisteraars ter wereld... Subtiel. Goed geprobeerd. Pascal van Elstlanden zegt... terugsturen, want ze gaan gewoon in de weg staan. Dus niet omdat het eerlijk is, maar ze gaan in je weg staan. Marianne van Rompay uit Morsel zegt... 24 zandlopers, schenk ze aan een school. Ik zou bijvoorbeeld blij zijn met een zandloper in mijn klas. Dat zeggen dus ook veel mensen om ze aan een vereniging of een school te sturen. Ja. Um, ja, ja Evelien was... Verkuiteren uit Temsen zegt... met die uh, zandlopers kan je heel veel instellingen en plezier mee doen... omdat het, en dat zei de schema en ik ook al... Heel handig is om voor kinderen een tijdsbesef aan te duiden. Zo van, je moet uit bad komen als de zandloper leeg is, bijvoorbeeld. Iemand die nog zegt je kan er een saunacomplex mee bouwen. Ja, die hebben altijd zandlopers nodig, uiteraard. Hè. Dat is pas een goed idee. Karin Lenoir uit Roeselaar had nog een idee. Goedemorgen, Karin. Goedemorgen, Peter. Wie moet die zandlopers krijgen? Ik zou die geven aan een jeugdbeweging, zoals de chiro ofzo. Ik denk voor spelletjes dat het wel uh, goed van pas zou kunnen komen eigenlijk. Ja, het is, uh, duurt een half uur, die zandloper. Het is uh, vrij specifiek. Oei. ja Hoe ja. ja, lang duurt het? Een, het is een zandloper van een half uur. Oef. Ja, dat is ook niet zo handig, hè. Ja, nee, inderdaad. Ik, ik dacht dat het een kortere tijd wel zo'n spelletjes van een half uur zijn. toch al wel uitputtend, denk ik. Maar stel, Karim. Je bestelt, uh, ik zeg maar iets. Wat, wat, wat eet je graag, Karin? Vertel eens. Goh, snoep. Snoep, oké. Okay. Je bestelt één kilo snoep en je krijgt 24 kilo snoep. Wat doe je, Karin? Ik hou het en ik deel het uit. Ah, ha, ha, ha. Gekregen is gekregen. Ik heb de indruk dat dat toch overwint vandaag. Ja, toch Goed, oh, dankjewel. Yeah. Er zijn nog mensen die dat soort verhalen hebben gekregen of meegemaakt. Blijf delen bij de inspecteur na 9 uur. Die, die gaat een oplossing zoeken voor mijn groot probleem. Ja, volgende Dan week weten we strooit het. Karin Mijnen haar lentekriebels in het rond. Met heel veel frisse ideeën en handige tips. Radio 2 Lenteweek. Een minituin op je vensterbank of balkon. Alternatief en gezond barbecueën zonder vlees. Veilig op de baan met je e-bike. Hoe begin je aan de lente schoonmaken? En de Messi-chef experimenteert met de verse eieren uit het kippenhok van Showbiz Bart. Radio 2 Lenteweek. Volgende week elke voormiddag bij Radio 2. Studio 100 en Kitnet presenteren... Kippenhoek! De nieuwe Piet Piraat Show, de schat van de propere zeeën. Wij gaan op zoek naar de schat. Kijk op studiohonderd.com en ontdek wanneer je hem kan helpen zoeken in een theater in jouw buurt. Van haren, van haren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 100% Belgisch. Radio C. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Morgen. van ACDC. Goedemorgen, zitten we dan met 24 zandlopers. Ik had er twee besteld, ik heb er 24 gekregen. En de vraag is, wat doe je ermee? Gekregen is gekregen. Terugsturen of verkopen of uitdelen aan goede doelen. Heel veel mensen zeggen van, hé, hou dat gewoon. Natuurlijk, omgekeerd. Als ze mijn ja. factuur niet betalen op tijd, word ik ook lastig. Ja, of stel dat je er te weinig had gekregen, maar één, je hebt voor twee betaald, of je ziet dat je te veel betaald hebt, dan ga je die firma bellen. Maar je zit met die energiecrisis. Je gaat heel veel extra kosten maken om dat te vervoeren. Jens de schrijver uit Sint-Iklaas. wil er nog even op reageren. Jens, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hey, Vertel eens, Jens. Hallo. Ja, ik werk in een logistiekcentrum, shop. Ido, en wij doen logistiek voor heel veel webshops. En dat is een fout dat wel een keer voorkomt, dat is een alle, menselijke fout. We werken met mensen en die mensen ja, die zijn een keer... Uh, het zijn geen robots natuurlijk en ik vind, alle, ik vind het eigenlijk schandalig om te horen hoe mensen daarover denken. Ja, Allee, het is echt rekenen. gek. <laughs> ja, het is echt gek. Allee, 24 zandlopers, ik heb heel even kort gerekend. Ik weet niet welke marge dat die personen daarop nemen, maar ik denk dat je al als je 25 euro betaalt, dat die zandlopers al rap 10 euro kosten. Dus je hebt daar 250 euro aan zandlopers, mm -hmm. ik kan je voorstellen van het financiële kater dat dat is. Dus breng die alstublieft terug naar Bipost of naar PostNL of wat en laat we terug gaan. We gaan het straks even bespreken met de, met de inspecteur. Dankjewel voor je reactie, Jens? Ja. ja, dat is de andere kant. U had nog een belangrijke reactie gelezen. Ja, had ik... ja. ja, sorry, ik, er... ik was er heel hard mee aan het lachen. We hadden een luisteraar die een fantastische suggestie had. Ze gebruik hem om, Steven, om uh, Peter... Oh. Ik was er zo mee aan het lachen dat ik niet meer uit mijn woorden kom. Om Peter eens een half uur stil te krijgen. <lacht> Shema en ik waren voor, of niet? Ik vond het geweldig. Ik vind het een heel slecht idee. <lacht> Uiteraard een hart voor de provincie Antwerpen. Oh. Een zandloper kan je hier niet winnen, we gaan er straks over doorgaan bij de inspecteur. Maar dit kan je wel winnen, een weekendje weg buiten de regio, buiten de provincie Antwerpen. Het is het laatste weekendje dat we gaan weggeven. En wat hebben ze moeten doen? Die prachtige goeiemorgen-morgen. Ze is zo vaak gedeeld geweest, fantastisch. Dank je wel lieve luisteraar, om dat zo intens te doen. En dank je wel ook aan al die gemeentebesturen om dat echt, echt ook te doen. Ja. De winnaar of winnaar is. Hallo, Sasha. Sasha, goedemorgen met Peter en Kim en schema van de radio. <tie> <tie> Sasha, <tie> Sasha. <tie> ja, ja, ik ben gewoon heel gelukkig. <tie> ik, zie dat, ik zie een foto met een ijsje op je hoofd. Hoe mooi, ben jij dat? <tie> Het is een horentje, we waren één <tie> Unicorns, unicorn, zei Peter. Oh, prachtig. Ja. Zeg, jij weet wat je mag doen. Ja, ja we gaan een weekendje weg. Ja! ja man, nu, wij, wij gaan geen weekendje weg natuurlijk, Sascha. Wie ga je meenemen? Nee, nee, nee. Ja, ik ga mijn dochter meenemen. Ze gaat zo content zijn. Geniet ervan. Dankjewel ja. om mee te spelen. Ja, Heel dan. fijne ochtend. Dankjewel, Paas. Da. En nu gaan we dansen. Gaan we dansen? Ja, we zijn weg hoor. Je wil dat zien. Bellen. Vivando so recuerdos del pasado lo que pasó entre nosotros fue pura pasión pero al final fue toda una desilusión aunque te tengo lejos siento tu aroma poderás así mantengo la esperanza solo deseo de tenerte muy cerca de mí a tu lado estar paz ser feliz En wat moet hacer para om Olvidemos te ayer, Weer otra vez. Una sensación que siento no puedo explicar. Esta nueva vida die empezar. Sin tocarme, sin hablarme, tú me haces sentir. Tu mirada, tus caricias no puedo resistir. Solo deseo Wat is je felie? Parijs, ja, Anne van Kaasbroek uit Merchtem. Mijn fantasie slaat op hol. Wat gaat Peter doen met een zandloper van een half uur? Oei, dat, dat is allemaal fantasie dan natuurlijk. Dat is allemaal voor binnenkort aan. Laat je fantasie maar de vrije loop. Wees even terug naar de Norse wereld. Het is half negen intussen. Belangrijkste veertien nieuws krijg je van Schema. Goedemorgen, de geradicaliseerde jongeren die maandag zijn opgepakt, wilden mogelijk ook de Antwerpse burgemeester Bart de Wever vermoorden. Ze wilden onder meer ook politiekantoren aanvallen met vuurwapens. Er komt binnenkort een proefproject om vuurwerk toe te laten in voetbalstadions, maar dan niet tijdens wedstrijden en alleen op plaatsen waar geen publiek is. Je moet er ook eerst een opleiding voor volgen bij de brandweer. Het nieuws uit, uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. Voetbalspeler Sofian Kiyin van OH Leuven is betrokken bij een spectaculair verkeersongeval in Flemal in de provincie Luik. Zijn auto reed in op een sporthal. Door de kracht van de klap vloog de auto letterlijk door het gebouw en kwam midden in de zaal tot stilstand. De speler raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Op het moment van het ongeval waren er kinderen in de sportzaal, maar die waren gelukkig net naar de kleedkamers. Er is ook heel wat schade aan de sportzaal. Beelden van dat ongeval vind je op onze website van VRT Nieuws. In diest komt er dan toch geen optreden van omstreden metalband die gelinkt wordt aan het neonazisme. De Poolse band Graveland zou normaal gezien binnenkort optreden in Café Hel, maar dat veroorzaakte heel wat commotie. De stadist startte daarop samen met de politie een onderzoek om na te gaan of de muziekgroep wel degelijk banden had met het neonazisme. Maar nog voor het onderzoek is afgelopen, heeft de uitbater van Café hel beslist om het optreden te annuleren. Burgemeester Van Diest, Christophe De Graaf. Met de hel op zich hebben we eigenlijk nooit problemen gehad, maar nu hij zijn, zijn zaak natuurlijk onder druk en hij heeft dan zelf de beslissing genomen om de stekkers uit het optreden te trekken. Ik denk dat hij een belangrijke beslissing genomen heeft. Hij heeft ook de goede relatie met de stad die er altijd geweest is, wat hij ook zeker bewaren en vooral geen, geen ellende om en rond zijn zaak hebben. En, uh, ik denk dat hij de juiste keuze gemaakt heeft. In Anderlecht is gisteravond een granaat gegooid... naar een café in de Edmond-Delcoerstraat. Eerst was er een gewapende overval op het café... en bij het wegvluchten gooiden de overvallers dus een granaat. Die ontplofte gelukkig niet. Volgens ontmijningsdienst Dovo ging het om een oefengranaat. Er vielen geen gewonden en de politie is nog op zoek naar de daders. De lijn is dringend op zoek naar extra buschauffeurs in de regio Leuven. Want door een personeelstekort worden er vanaf morgen... heel wat busritten geschrapt. De lijn dat drukke lijnen en schoolritten zoveel mogelijk gespaard blijven. En het gaat ook om een tijdelijke maatregel tot er nieuwe buschauffeurs gevonden zijn. Dat zegt woordvoerder van de lijn Karen van der Sijpen. Wij hopen uiteraard dat deze tijdelijke aanpassing zo kort mogelijk zal duren. We zijn in de regio Leuven-Mechelen op zoek naar 77 bijkomende chauffeurs. Dus zo snel als deze gevonden zullen zijn en ingewerkt, kunnen wij terug naar de oude dienstverlening. Dus bij deze zeker een warme oproep, mensen die op zoek zijn naar een boeiende job, wijzen. Op zoek naar buschauffeurs. Dus ik zou zeggen: schrijf je zeker in bij ons. En de lijn houdt op 13 mei ook een jobdag om toekomstige buschauffeurs aan te trekken. Meer informatie over de geschrapte busritten vind je op VRT Nieuws. Het weer het is bewolkt vandaag met vaak regen of buien en temperaturen tot 12 graden. Er staat ook vrij veel wind met drukwinden tot 80 kilometer per uur. Morgen nog steeds flink wat regen en maxima dan tot 10 graden. Maar vanaf zondag wordt het wel droger en zonniger, maar behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws hajo van het verkeer. Ik zie dat het een beetje opgeklaard is. Ja, voorbij. ja, dus hier en daar aan het opklaren. Inderdaad, gelukkig wel opletten op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Daar sta je tien minuten in de file van Destelbergen tot voorbij Gentbrugge. Daar is net een ongeval gebeurd. Rij je door naar Kortrijk, dan moet je ook nog tien minuten geduld oefenen tussen de Pinten en Deinzen. Dat komt door een eerder ongeval, maar daar is de weg wel vrij. Dan nog steeds twintig minuten aanschuiven op de N16 naar Willebroek aan de Scheldebrug in Temsen. Daar zijn ze aan het werken. En verder zie ik naar Brussel kleine files, hoor. Maximaal 10 minuten, geen bijzonderheden daar. De binnenring rond Brussel is wel wat drukker geworden. Met toch 20 minuten vertraging van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Dan naar Antwerpen staan er files van een kwartier. Op de E17 vanaf Haasdonk. En op de E313 een half uur toch al vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent hebben we kleine ochtendrukte. Het valt goed mee daar. Maar richting Nederland staat er nu wel 20 minuten file van Wilrijk tot Borgerhout. Daar zijn door een aanrijding twee rijstroken versperd. En er heeft iemand een liedje gemaakt over de provincie Antwerpen. Een mooie ode. Je zal trots zijn op je streek. Het gebeurt allemaal over zes minuten. Zeg schat, wanneer gaan we nog eens met dit gezin op vakantie? Oh ja, ik wil nog eens gaan shoppen of gaan eten in een leuk restaurantje. Doe maar de Efteling. Nee, nee, ik wil op safari. Safari? En gaan mountainbiken. Ja, wel. Of klimmen in het bos. Oh ja. Weet je wat jullie moeten doen?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 En minimax. dat alles zonder elektriciteit. Knie tot het einde van de maand van de beurscondities bij Minimax. Meer info op minimax.be Innovatie van Laboratoire Lierac. Verder kijken dan het uiterlijke en zich niet beperken tot de oppervlakte. Dat is de missie van Lierac. De nieuwe lift-antikruil dringt door tot diep in de huid... ...en werkt in op collageen, elastine en hyaluronzuur... ...maar ook op de glycoproteïnes om de structuur van de huid te herstellen. De huid hervindt stevigheid, elasticiteit en veerkracht... Lierak, de taal van de huid. Nu bij aankoop van een lift en het serum in 15 ml formaat gratis, zolang de voorraad strekt in de apotheek en parafarmacie. Ketnet komt naar je toe met Like Me in Concert. Hebben jullie er zin in? Ik s'avonds ochtend Zing en dans mee met de grootste hits uit de nieuwe reeks. Zing maar mee! Gebracht door jouw favoriete personages. is de alle Like me in concert. Oh, Wegens succes is er een extra show op 9 april. Info en tickets op getnetvoorouders.be Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 250 gram verse passievruchten voor de knaldiprijs van maar 1,80 euro. Dat is weinig geld voor veel passie voor vers fruit. En daar pluk jij de vruchten van. Aldi, altijd slim. Wat is er mis dan met mijn score? Iemand heeft hem geknoeid algoritme maakt geen fouten. In Arcadia bepaalt je score wat je mag doen en wat je verdient. Ga doen alsof ik hier niks gezien heb. maar dit is je laatste kans, Hannah. De volgende keer hangt je. Nu laat ze er mijn familie met rust. Hoe ver willen ze gaan? Moet je familie het geliefd Nu weten we tenminste wat we elkaar hebben. Arcadia, nieuwe Vlaamse topfictie. Elke zondag op 1 en de volledige reeks op VRT Max. Ik hou me bezig met mijn eigen score. Welke score verdien jij? Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Majestic heeft er iets mee gedaan. Het is 19 voor 9. Zometeen moeten we nog kijken of Margot van de Regio de rollercoaster overleeft vandaag. Maar vooral nog even over de zandlopers. Bij de inspecteur gaan we erover door. Maar ik heb twee zandlopers besteld. Ik heb er 24 gekregen. Er zijn mensen die, die mij zelfs vergelijken met een politicus. Rara, wie zou dat kunnen zijn? Met Siegfried Bracke die te veel pensioen gekregen heeft. Vind ik heel speciaal. Ik <lacht> ja, vind het een beetje overdreven. Het gaat erover dat hij het ook misschien moet teruggeven. Hè? Dat is waar. Ja, maar ik, voorlopig zit ik op het punt dat ik dat gewoon ga ja, zeg teruggeven. zegt dat je het gaat terugsturen. Hè? Ja, alleen dat gaat weer energiekosten en naft. Maar goed, de inspecteur weet alles. Mag je die straks even uitleggen? Radio 2. Een hart voor de provincie Antwerpen. Goedemorgen, morgen. Prachtige weken geweest. We hebben jouw regio beter leren kennen. En elke week hebben we ook een ode laten maken aan jouw regio, en jouw provincie. Vandaag de laatste. Het is de provincie Antwerpen. En goedemorgen, Jarno. Goedemorgen, Jarno, je bent artiest, je bent oparmer, uh, je bent ook getatoeëerd, zie ik. Ja, nu nog, dat valt jou nu pas op na vijf weken. Uh... Ik had hem nog nooit gezien. Maar fijn. En we kennen elkaar al zo lang? Ja, alsof, maar kom. Weten de nu... mensen dat van jou, tattoo? Ja, maar... Uh, <lacht> gaan we niet over? Nee, <lacht> ik doe, natuurlijk. Zeg maar, je kan hem ook zien op dit moment hm? in de app van Radio 2 en op televisie. Maar ik heb geen tattoo. <lacht> nee, dat durf jij toch niet? Dat is met naalden en bloed en zo. Nee, bababa. Ba, ba. ja, maar als ah. ze mijn weddenschap verliest. Ja, fijn. Ik ga er niet verder op in. Nee, nee, we wijken af. Jarno, je hebt een ode gemaakt aan de provincie Antwerpen. Wat ja. heb je ermee gedaan? Eh, wel, ik, ik, um, ik heb goed nagedacht over de nummerkeuze uh, deze week. Mm -hmm. um, omdat uh, ik, ik ken een nummer van, van Lil Kleine, dat heet Cocaïne. En ik dacht, dat is misschien handig, dan moet ik de tekst niet aanpassen. Maar ik heb toch besloten om het iets persoonlijker te maken. Uh, ik ben door het uiver van uh, toerist, toerist Limpsie, gegaan. Mooi. Uiteraard. En ik ben op het prachtige nummer uh, uh, We Begrijpen elkaar. Gebotst. Ik vind dat een heel mooi nummer. Um, en dan dacht ik, het is de laatste, de laatste ode. Misschien is het wel mooi om een keer iets speciaals te doen. Dus heb ik uh, uh, mezelf leren begeleiden op piano, speciaal voor vandaag. Oh, ja. Het is een hele mooie ode, sowieso. Ik heb de tekst al een beetje gezien, ik heb je al zien oefenen... Uh, kijk even naar de app van Radio 2 ja. en check even bij ons op 1. Jarno die gaat nu de naar, loft naar het Radio 2-podium. Hij gaat iets doen en hij gaat zeggen van, male kapoen, het is toch niet ben mogelijk, ben zeker. Het is met beeld en geluid. Dit is de laatste Jarno de, voor de provincie Antwerpen. Geniet even mee. En naar Antwerpen gereden, langs de parkings van ons land. Ik moet me hier nu installeren, dus ik gedraag mij arrogant. Zo gaat dat hier nu eenmaal. Tenminste, dat is wat ik dacht, misbegrepen totaal. Met de giro naar de camper, Harry Styles in Sportpaleis. In kapellen wonen rijke mensen Maar Kim van ons was niet thuis Zoals naar Technopolis Bobbejaanland of de Zool Dat kan hier allemaal Wie is de ploeg van stad? Ik heb die vraag gehad Alex, ik nu in Geubels, Speel de zalen plat Villa en Carré, neem Jelle Kleimans mee. Dag erna met een kater, boven het wc. Antwerpen leeft. Je kan er ook goed ondernemen, dat wordt van Antwerpen gezegd. Dus ik heb alles snel geregeld. En zelf een drugslap opgezet op een gewone weekdag Dat is hier allemaal normaal, dat is toch fenomenaal Toch? Dat is ook. Toch... Tomorrowland is hier Dat is wereldwijd plezier Ik zou er alles voor geven Een ticket of vier De Schelde en de Meij dat is toch echt niet fijn. Je kan hier alles beleven. Antwerpen leeft. Antwerpen leeft. Prachtig om te zien. De Jarno voor de provincie Antwerpen. Antwerpen leeft. Dankjewel, dankjewel Jarno. En ons Margot, die zit klaar in Bobbejaanland om iets te gaan doen en ze heeft er al een beetje spijt van. Je kan haar al even horen, denk ik. Jongens, wat doen jullie mij aan? Oh. Dat is niet oké. Okay. Het komt goed. Het komt sowieso goed, we gaan het zo meteen horen en zien. Non, je m'ennuie, je m'ennuie Je fais trop vite le tour des choses Et la conséquence ou la cause C'est que la plupart du temps Je m'ennuie, je m'ennuie Je dis ça, je te dis ça, mais je sais pas pourquoi Je te dis ça, je te dis ça, mais comment et pourquoi Comment toi tu renverses tu un mon schéma Mon schémoi Allez naar buiten. Het is, ik zie een beetje zon, Kim. Een klein beetje zon. Ik denk dat je heel erg uh, optimistisch bent dan. Het heeft al heel veel geregend. En ons Margot van de regio, zit is op dit moment in Lichtaard in Bobbejaanland. Want het pretparkenseizoen gaat open en je, je moet meekijken bij ons op 1 of in de app van Radio 2. Daar gaat ze oh. in een attractie gaan zitten. Margot, vertel ons alles wat is er precies aan het gebeuren op dit moment. Ik zit mij samen met Bart de Koster klaar om in The Fury te kruipen. Dat is een gigantische attractie in, um, in Bobbejaanland. Beschrijf. Ja, wacht, ik ga ze ze beschrijven. Maar ik wil je eerst en vooral iets over Bart vertellen. Want Bart dat is, die werkt in Bobbejaanland, zo in het wildere gedeelte. Want die is volledig bezeten door pretparken en rollercoasters, Bart. Dat is het juiste woord eigenlijk. En al echt van jongs af aan. Als wij vroeger communiefeesten hadden, gingen wij naar Bobbejaanland. Kon ik de dag daarvoor eigenlijk amper slapen omdat ja, bij mij, Dat altijd die geur, die geluiden, dat lawaai. En het kan niet hoog of niet snel genoeg gaan voor mij. Ja, want hoeveel pretparken heb je al bezocht? Oh, dat zijn er meer dan 130, 140 wereldwijd. Ja, ja. Ja, en hoeveel rollercoasters al gedaan? Dat is al meer dan 700. Uh, We hebben een coastercount op internet, maar ik ben ergens gestopt bij 700. Maar ondertussen, ja, dat tikt nog verder aan, maar ik duid dat niet meer aan nu. Maar ja, dat is zeker 800 misschien al, als het niet meer is. En wat is uw ultieme favoriete rollercoaster ter wereld? Oh, dat vind ik nu een hele moeilijk, is, hè. Maar die, ja... Euh, in Amerika, de zo Fury 325, dat noemt dan ook Fury, maar die gaat dan, ja, die is 100 meter ook bijna, hè. Ja, okay. Die is wel, ja, van mij... Dat moet niet per se over kop gaan, hè. Gewoon het gevoel van die gewichtloosheid, dat vind ik zalig. Wel, en ik denk dat wij dat gevoel nu ook gaan ervaren, want we gaan hier vertrekken in de Fury. of voor een attractie? Oh my god, we zijn beginnen rijden. Wat voor iets is dat, uh, Bart? Uh, Fury, dat is een triple coaster, dus we worden drie maal gelanceerd. De eerste keer dan nog niet zo snel, maar Margot houdt houd vast, want ze biedt we 106,6 per uur. Maar, dat, dus het, het kan in twee richtingen gaan. Ik hoop toch dat wij vooruit, ja, ja. vooruit, gaan vertrekken. Ja, we draaien al in de juiste richting. We gaan nu voorwaarts. We gaan wel een klein stukje achteruit. ze biedt wel 42 meter hoog. Onder... 42 meter hoog. Ja, dus uh, dat kan... Ja, ja, we ja, we zijn vertrokken. Ja, we zijn vertrokken. Barteling en Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh <tie> god! gaat het toch? Oh What hoor je ons? Sorry, dames en heren, we zitten live in Bobbyhaland met Margot van de regio. Je lekkere beenen, wat een Ze Het gaat op dit moment over kop. Oh, ja. En ik denk dat. Ze zijn er bijna, denk ik. Ah, nu gaan ze nog eens achteruit. Oh nee. Ik ben zo blij dat ik gekozen oh ben voor de studio. Hebben jullie dit meegemaakt? Ja, het was fantastisch. We hebben, het was indrukwekkend. Hoe voelt het oh, intussen, Margot? De natuur is alle kanten uitgevlogen, maar echt, oh. Peter en Kim. Ja, je bent ja, een juist. heldin. De, oh, de beelden je zie je zo meteen gemaakt. bij ons op radio2.be. Of neem een abonnement op Instagram. Oh, oh, Goedemorgen, oh. Morgen. Margot! Ja, oh. En zij komen morgenavond een uur lang spelen op Back to the 80s, 90s en 80s. Koentje vertel eens. Goedemorgen. Morgenavond dat grote feest in het Sportpaleis van Antwerpen. Intussen de inspecteur. Goedemorgen Sven. Goedemorgen. Je hebt het straks over houdbaarheidsdata, Anneke. Ja, inderdaad, wat die zijn soms heel moeilijk terug te vinden. Jullie weten dat intussen, want ik heb jullie uh, een testje opgelegd deze week ja. om zo snel mogelijk tegen aan en daan um, een aantal vervaldata te vinden. Uh -huh. Het resultaat zie je uh, onder meer op de Instagram en op de Facebookpagina van Radio 2. Maar we gaan het erover hebben, want ja, soms is die moeilijk vindbaar. Zijn daar regels over? Kan dat niet beter? Dat zijn ik de vragen. En mijn zandlopers, wat doe ik daarmee? Ja, die zandlopers, dat zijn we ook aan het uitzoeken. Oké. Okay. Ja, we hebben een specialist te pakken. Ik denk dat je wel wat werk gaat hebben. Ah, oh. hey. <lacht> straks om negen uur. Radio 2 Radio 2. Elke dag telt voor 2.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 Samen met Radio 1. Ja, ik in hè. Hé. Hey. Wat zei je aan het doen? Ik ben mijn groenvingers aan het verzorgen. hè? Ja, ik zit bij o Green. Ah, kom er niet af? Stroomvingers, goh. Nee, maar ik ben meer voor... Chillen bij de barbecue. Uh, ja? je het? Ze doen hier demo's met een glaasje kava. Ik kom af. Ja! Geniet van speciale lenteacties en demonstraties tijdens onze tuindagen van 1 en 2 april bij O'Green Aarschot, Sint-Kathelijne Waver en Ninova. Exclusief bij O'Green Ninova 15% korting op alle buitenplanten. Goedendag, vervoerticket ik het, alsjeblieft. Merci, Leeuwke. En jij, Neushoorn, waar is uw ticketje? Voilà. Hé, hey, Olly, hoe vaak moet ik dan nog zeggen? Met uw poten van die zetels af. <tied> Vanaf 17 februari zijn dieren de baas in Trein Museum Trainworld. Ontdek tijdens de expo Animalia hoe trein en natuur hand in hand gaan. Animalia. Alle info en tickets op trainworld.be. <tied> Ik ga op zoek naar kleine lettertjes die van groot belang zijn. De houdbaarheidsdatum op voeding. Waarom is die soms zo moeilijk terug te vinden en kan dat niet beter?